Ga je naar civics. civics.nl The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. Our people make the difference. BNR Nieuwsradio. The Friday Move. En daar gaat, gaat ie. Om te beginnen. De grootste partij. Door keuzes van de VVD. Mooi. Zeven zetels, yes. Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen. We've got your back. Leuk het is Ventuno Sky in het Ruba M Hotel in Amsterdam. Ja, de laatste keer dat we deze, deze Ventuno Skylounge zaten, was het nog een beetje een bouwval, maar inmiddels is het uh, helemaal uh, ingericht en ziet het er prachtig uit, of niet, uh, Sam Haag? Ja, ja, echt prachtig. Jij zei net het lijkt een beetje op een hoerenkast. Qua kleuren moet je er even van winnen. Weet je wel, de kleuren zijn een beetje. Ja, maar het is, wel, het is wel mooi toch als ja, je hier zo zit. Prachtig, heel ja. mooi uitzicht over de stad. Veel gezellige mensen hier. Ja, en het, ja, het, het zou bijna een soort tv-studio ook kunnen zijn. Ja, zou je zou een tv-programma kunnen maken? Kan je zo'n talkshow ja, zo maken? Ja, Wilfred. Hè? Op de zondagavond. Ik heb ja, nog veel over ja. Je eigen naam Dat ja, past vind... wel helemaal bij jou, Nee, ja. juist niet. Nee, serieus. Ik bedoel, nee? toen we dat, dat programma moesten maken met Helene... was ik ook eigenlijk helemaal niet voor om onze namen te gebruiken. Het werd uiteindelijk Café Hendrik zeggen nee. Ja. Maar ik, ik, ik vind ook Galit en Sophie. Dat wordt ik een beetje ongemakkelijk. Ja, ik zou dat ook heel ongemakkelijk ja. vinden. Ja, ja. Waarom bedoel, zou je? Jinek, Bo, het, ze, ze moeten het allemaal lekker zelf weten, maar. De, iedereen? Doet het. Iedereen Umberto. doet het, Umberto. En ik zou er bij mezelf denken, ik zou, echt niet, ik zou er niet gelukkig van worden. Nee, nee, snap ik. Maar ja, jij hebt ook grote ambities. Dus Sam, binnen afzienbare tijd, Sam, het programma. Sam, ja, dat klinkt heel lullig, hè? Sam, Sam. Dat, is, dat klinkt Sam, toch heel, Sam. dat klinkt heel saai. Ja. Toch? Ja, maar het is wel je ambitie. Tuurlijk, uiteindelijk, voor duidelijkheid uh... mensen die je nog niet kennen, dus kan je bijna niet voorstellen. Joost, ter gaat zo snel. Uh, Sam Hagens politiek verslaggever, hart van Nederland, hè? Dat ben je op dit moment. Klopt. Ja. Zoveelste nepo baby in Hilversum. Ja, zeker. Hoe is dat? Zoveelste in de rij. Ja. Nee, ja, ik heb heel duidelijk een andere weg dan mijn vader gekozen. Ik had ook zo bij de NPO kunnen gaan werken of bij misschien bij programma's waar hij ooit heeft gewerkt. Ik ben heel. Want je vader, ben... Pieter jan Hagens, waar heeft hij allemaal gewerkt dan? Ja, bij, ja waar heeft hij, hij? zit nu heel lang bij de Avrotrons. Hij heeft daarvoor bij de Vara gewerkt. Hij heeft ook nog een uitstapje naar de commerciële gemaakt, maar um, ja, ook Politieke journalistiek waar hij heel erg geïnteresseerd in is, maar ja, ik, ik dacht ja dat Nepo baby verhaal, dat, dat wordt er al gauw opgeplakt. Dus ik ga lekker. Ik ben begonnen bij RTL Nieuws en toen bij Hart van Nederland en nu zit ik bij jullie. Mm. Uh, ja, en dat vind ik eigenlijk wel prima. Ja, en je kruiwagen heb je nooit gebruikt. Nee, nou ja, je hebt natuurlijk wel een kruiwagen, want je thuis. Ik had bijvoorbeeld die persconferenties in coronatijd. Ja. Dat vond ik heel erg mooi om te doen. Toen zat ik net een beetje in de politiek, kon ik hem gewoon bellen. Zeg ik, ja, ik heb deze en deze vraag bedacht. Oké, okay, nou dan krijg je dat antwoord daarop. En dan zo sa, sa, samen eigenlijk een soort tactiek maken voor dat interview. Dat, is wel dat, wel is, mooi. dat, dat kan ook. Dat is eigenlijk ja, niet een kruiwagen als in dat hij een baantje voor me regelt. Maar het heeft wel echt een voordeel gehad. Ja. Op hoeveel procent zit je van zijn kunnen? Pff, zo, dus, nou ja, ik, ik ben, daar ben ik echt nog lang niet. Echt nog lang niet. Ik sta, ik sta helemaal aan het begin. En hoe hij dat debat heeft geleid... Dat was wel heel knap. Ja. toch? Ja, absoluut. Ja, ja zeker weten. Ja, ja, ja. Hij op zijn zat er manier. bovenop. op? een andere manier. Ja, jij, jij doet het op jouw manier, hij doet het op zijn manier. Hij zat er echt bovenop. Ja. Op een gegeven moment, als hij zijn vinger naar iemand uitsteekt, dan is hij stil. Op een gegeven moment hoorde ik Rob Jette volgens mij ook nog zeggen: uh, Wat is hij, Jet, Meneer Jette, nu stil. Zei Rob Jette: Ah, sorry, sorry. Ja, nee, ik, ik bedoel, hij geschrokken was wel geschrokken geschrokken. Ik vind juist dat anderen wel een beetje, laat het een beetje raken. Ja, gebeuren. maar dat past natuurlijk het ook helemaal bij gebeuren, SBS, hoe jij ja. dat hebt gedaan. Dus wat dat betreft prima. Ja, kreeg vandaag nu weer eentje in het parool. Hè? Oh, het is allemaal de schuld van Wilfred Gené. Allemaal oh, de schuld van ja, Wilfred. Hier, kijk, hier er staat er weer als kop boven. Dus is natuurlijk de opmerking van René. En, ja. uh, en, en iedereen pakt het een beetje over. Kijk, mijn kinderen vinden het trouwens niet meer leuk nee, inmiddels. Nee, ik snap ook wel dat ze daar misschien een klein beetje van schrikken. Van wat als jij nou... Wat is de schuld, grap, het is een grap bedoeld van René, ja. hè, voor de duidelijkheid. Ja, maar er waren ook andere media die gisteren schreven... Was het de fout van Jussergus of van de Ja, van ja. Ja, want uiteindelijk ging het daar gisteren de ook schuld, over in, het, het, ja. in, in. de Tweede Kamer, die campagneleiders, een aantal daarvan, wezen toch wel naar jou. Die zeiden: ja, je hebt de leiding, je was veel te los. Je, je liet het wantrouwen groeien door steeds te zeggen: gelul, dus gelul dus is gelul. Het is gelul. Ik heb keer gelul gezegd. Ik heb alleen één ja, keer het gezegd. Dat kwam wel in de buurt. Ik heb één keer gezegd: toen, toen, toen die ene man reageerde, heb je er wat aan? Vroeg ik aan in de gast Harm was dat geloof ik. Harem Bu ja. ja. Toen vroeg ik Harm kun je er wat mee. Hij zei: Nee, ik kan er helemaal niks mee. Nee, je kan er ook niks mee, hè, wat die politici zeggen. Maar de essentie ervan is ook een beetje: kom eens concreet, Kattebullshit, weet je wel? Kom eens een keer met, met echte Hendrik nou ja, opmerkingen. We hadden dus wel een aantal vragen ook. Waar je eigenlijk, zoals dat woonprobleem. Iedereen is het er wel over eens. We moeten meer gaan bouwen, en uh, er moeten meer sociale huurwoningen bij. Maar uiteindelijk zijn die verschillen heel erg klein. En kun je in zo'n debat die verschillen ook niet heel erg benoemen... en moet je eigenlijk ook een eerlijk antwoord geven. Van ja. ja, dit gaan wij niet op korte termijn oplossen. Dat deden ze meerdere keren. Dus jij wordt dan verweten van... Ja, je laat dat wantrouwen groeien door jouw houding. Mm -hmm. Ik denk dat in ons debat we ook wel een aantal keren politici eerlijk antwoord hebben laten geven. En dat dat ook wel belangrijk is. Ja, wat ik vooral belangrijk vind op zo'n moment... dat je de mensen echt even te zien krijgt hoe ze zijn. Ook in hun emotie. Ja. En zeker als ze niet in staat zijn... om zelf zich te, contro te, te controleren op zo'n moment. Vind ik dat best opmerkelijk. Ja, zeker. Dan zit je te hoog in de emotie, te hoog in je spanning. En dan laat je jezelf ook een beetje zien. En dat levert in mijn ogen altijd net iets meer spanning op. dan als je, Ga je het volgende kort keer op gaan zitten. Doen? Ik heb geen flauw idee. Ik zat onderweg hier naartoe te denken... we hebben natuurlijk wel dat gekakeld door elkaar heen gehad. Mm -hmm. wat, ik, wat mij ook wel leuk lijkt, is als je één op één... dat je wel de grote vier uitnodigt. Dat mm -hmm. je het misschien wat langer doet. Want uiteindelijk de tijd die we hadden... het was volgens mij 75 minuten. Maar ja, daar ben je echt heel snel doorheen ja. met vier mensen. Je kan ook... Volgende... Gelukkig wel, ik moest mijn zoontje nog van het voetballen halen. Ja, maar... dan ja. dat, je, dat, dat, dat, dat we één op één debatten doen. Dat, dat ik, lijkt je leuk. Dat lijkt mij. Nee, maar met die grote vier. En dat je ze gewoon... Nou, zeg het maar, wat vind je niet goed aan het programma van de ander? Oké, okay, maar dan Nadat wil je... dat je ze dan echt de aanval eigenlijk, eigenlijk, laat openen op elkaar. Eigenlijk wil jij het doen, begrijp ik. Ja, zeker. Ja, nee, dat merk ik al aan inderdaad. Dus je bent eigenlijk nu aan mijn stoelpoot aan het zagen. Ja, nee, maar dat ben ik al jaren, toch? Dat is wel waar, ja. En het feit dat je nog met me wilt zitten is ook al opmerken... want niet zo lang geleden nog weet ik dat jij midden in de uitzending opeens... dit tegen me zei. Nee, maar Echt een lul je. Ja. Er is ook niks van gelogen, nee. Wat ben jij een lul, zei je toen opeens. Je was boos hè, op dat ja, moment. Ook, woedend was je. Jij, jij bent ook echt een lul. Is dat zo? Je komt er ook vooruit. Dat maar wat maakt mij zo'n lul dan? Nou ja, dit ging, waar ging het ook weer over? Over het feit oh, het dat ging jij... over Goed Nieuws Vandaag. Ja, dat die nieuwe show. Ja. Ja, en ik Wie zei toen in gaan. de reclame tegen jou... Nou, ik ben blij dat je niet allemaal vroeg uh, wat, wat jij ik ervan vond. vond. Ja. En dat had ik natuurlijk nooit tegen jou moeten zeggen. En zodra die uitzending begint, zeg jij... Wat vind je eigenlijk van goed nieuws? Van ja. En toen zei je dus dit. Ja. Hè? Nog één keer. Ja, maar echt een okay. lul Ja, maar er gebeurt tenminste wat. En dat vind ik zo belangrijk bij een tv-programma. Dat er ja. altijd wat gebeurt. Dus bij jou zeker, ja. hoe, hoe, zie, hoe zie je dat voor jezelf dan? Hoe ga jij dat in de toekomst aanpakken dan? Nou, ik het mooie van uh, VI vind ik wel die losse vorm... Die jullie hebben gevonden. Ik, ik, ik zou, als ik zelf een programma zou maken. zou ik uh, geen zwarte mannen. met uh, lange lullen laten zien. Nee. Dat is wel iets te plat. Ik zou, plat? Niet, zou niet helemaal bij mij. Plat. Merel vindt het fantastisch. Ja, maar dat is Merel. En, ja. en Raymond vindt het ook fantastisch. Nee, Merel... Ik kon uh, net aanlopen. Raymond houden ervan. Ja, daarvoor doen we het ook. We doen het niet omdat we het zelf grappig vinden. Nee, nee, nee het klopt ja, niet. Ja, maar ja, jij gaat nee, het meer ja. als je vader doen. Weer strakker vingertje zo wijs. om in nee, nee, stil ik, zijn. Nee, maar kijk, wij hebben onze eigen manier. Merel en ik hebben ook onze eigen manier gevonden. in die politiek toch ook wel een beetje taal hier en daar. Mm -hmm. Dat past, past ja, ook Ja, die wilden wel Toenstap... een beetje mogen laten uitpraten toen hij net die overwinning. Jongens, jongens, jongens. Dus ja. zat er zo kort op, maar geef die wel ruimte. Hij viel heel erg mee, hè. Hij was gelijk geïrriteerd. Hij was gelijk boos op je. En Dat, dat beloofd wat voor de komende jaren. Ik denk dat hij ook nog vervelende persconferenties gaat geven als hij premier wordt. Je denkt niet dat het zo'n leuke premier gaat worden? Nee, natuurlijk niet. Dat zie je, dat zie je. Dat zag je gelijk. Ja, wordt het een lul. Dat zeg jij. Vraag aan je, het wordt een lul. Nee, maar ik denk dat hij... Met veel vervelende vragen van journalisten... Ik denk dat hij daar niet zo goed mee om kan gaan als Mark Rutte dat deed. Oké, en wat hij dus nu al die tijd heeft gedaan was één groot spel. Dat charmante, dat was even noodzakelijk om dit binnen te houden. dat is voor nu. En dan straks wordt hij weer zichzelf. Wat denk jij, Remo? Nee, ik zeg zeggen, Remo. Je mag zo meteen pas naar dit geluid Nou, we hebben ook onze eigen DJ Thomas Robson natuurlijk meegenomen. Want staat die er ook een beetje bij als luldebanger, Toch? Om het woord lul nog één keer te gebruiken. Wat ben jij een lul? Het niveau is weer hoog vandaag. Ja, dat is uh, gebruikelijk in dit programma. Ken je het programma dan niet? Natuurlijk wel. Ja? Ja, zeker. Oké, okay, nou dan weet je wat het niveau is. Goed dat je er bent, een ja, moment het lang het niet gezien antwoord geven op de vraag van uh, Sam. Ja, kijk ik uit naar hij nou, neemt. Ik als premier dat als Trump zou doen. Namelijk. Oh, ik dacht dat je over die negen zou beginnen. Oh, nee, nee, nee, oh die zwarte man mag je niet meer zeggen. Maar dat niet meer. Heel ja. charmant. Hm? Uh, en af en toe keihard uitvallen tegen de pers. En dat vinden de stemmers van Wilders, denk ik, net als de stemmers van Trump, heel mooi. Ja? Ja. ja. Af en toe even terugblaffen, uh, dat vinden ze mooi. En verder heel charmant. Okay, dus voor je jullie ziet... uitzendingen misschien ook wel fijn. Ja. Ja, als hij dat gaat doen. Jij ziet hem ook een beetje als. Uh was Trump, toch? Dat zei je van de week ook wel een beetje te vergelijken. Ja, die zijn er. Ik noemde hem in jullie uitzending, hè, die menselijke handgranaat. Maar goed, uh, Wilders zegt dan, ik wil uh, Nederland op één plaatsen. Trump plaatst Amerika op één. Wilders is kritisch op de islam. Nou, van Trump kan je dat ook zeggen. Uh, Wilders wil de grenzen dichten. Trump wil dat voor een heel groot deel ook. En Trump wil zich vooral op de binnenlandse politiek richten. Uh, vindt Oekraïne maar heel veel gedoe. Dat vindt Wilders ook. Dus er zijn heel veel overeenkomsten. En Geert Wilders is ook zelf een bewonderaar van Trump. Ja, ik heb hier de Financial Times. En ik zie er alweer dat Trump sowieso de plannen van Biden op, uh, op uh, duurzaamheid uh, allemaal weer uh, gaat afbreken, staat hier. Al nou ja, en Geert Wilders gaat ook het klimaatfonds, denk ik, plunderen... voor allerlei andere uh, ja, Hij die gaat die hij het niet allemaal alleen doen, hè. Hij moet nog steeds een coalitie vinden. Dus uh, klopt. de kans ja. dat het allemaal voorbij is met die klimaatplannen. Ja, maar dat is hier altijd inderdaad een heel groot verschil... dat je nog een coalitie ja. moet smeden. Maar de overeenkomsten tussen hem en Trump, die zijn er natuurlijk. Ja, het laatste nieuws is trouwens dat de VVD nu aangegeven heeft... niet in de regering te willen en te zeggen... In een gedoogse constructie. <laughs> is dat een persconferentie trouwens. Vijf, om half vijf, vijf. Ja. Van de verkenner, Gomp van Strien. Ja, oké. Iedereen kent hem. Ja, ik, niet. Nee. ik ook niet. Ik ook niet. Ik weet nu wie het is. Hij oh, is ja. senator toch, maar wist ik dat De fractievoorzitter in de Eerste Kamer van de PVV. Oh. Oké. Okay. Over wat hij de komende weken gaat doen. Ja. Maar wat vind je hiervan als VVD'er, Raymond? Nou, ik heb net een mail gekregen dat er woensdag een extra vvd bijeenkomst is over een mogelijke samenwerking. Dus ik heb me meteen maar aangemeld, want ik vind ja. daar wel wat van. Kijk, um, als je, dat heb ik gisteren ook bij jullie uh, bij VI gezegd, ja, als je het, is het, het overal, jij. kabinet, <laughs> ja, jij ook, hoeft niet. Jij ik? zegt veel te vaak. Dit he, heb ik al een keer gezegd? Ja, klopt, klopt, klopt. Dat, dat, klopt, dat zeg, hoorde ik ook in die vaak. podcast. Jij zegt de hele tijd. Dus dus zeg ik heb het al, al een keer gezegd. Dan hoef ik het niet meer te horen. Oké, okay, laat maar. Hij is, hij is echt vervelend, wat een lul. Hij is heel vervelend, oh, ja. ja. ja. Nee, je hebt het kabinet laten vallen op migratie. Uh, en je hebt gezegd dat je klaar bent met waterige compromissen... want jij pest en terecht. Uh, je ziet dus heel vaak over die uitspraken die vaak terugkomen. Wat mm. het meest terugkomt is, we willen geen waterige compromissen meer. Mm. Ja, dus moest je de deur openzetten voor Geert Wilders... want anders gelooft geen kiezer dat. Want dan ja. denkt de kiezer, ja, dan ga je straks weer met links. En dan zet ja, je de deur open en dan? Ja, dan moet je erin. Ja. Ja. Maar ja, je en de niet de, de grootste dan denk je, ja... Huff, hè? Nou, als je het nu uittelt, stel die rechtse coalitie komt er... dan krijgt Geert Wilders mogelijk hele strenge migratieplannen. Uh, Hij wil het eigen risico afschaffen. Uh, Omzicht krijgt al zijn bestuurlijke vernieuwingen. Caroline van der Plas krijgt meer aandacht voor het achterland. En dan moet de VVD de partij zijn die zegt. Uh, maar we moeten ook dat klimaatfonds, dat moeten we wel doen. Dat wil, ja. die, wil die partij natuurlijk niet. En dus komen ze nu uit op een tussenoplossing, namelijk gedogen. Ja, uh, je zal toch mee moeten doen, denk ik. Ik snap maar al heel lang hier niks hier van bij. Ja, maar let op Timmermans. Ik snap al heel lang niks van mevrouw Jezielkus. Dus <laughs> ik doe nu ook geen poging meer om haar deze keer te begrijpen, zegt Frans Timmermans. Dat snap ik vanuit hem, Ja. ja. ja. Zelf is trouwens geen zin van plan om te gaan reageren met de overwinnaar PVV. Maar ik heb ook niet de indruk dat de PVV erop zit te wachten. Nee. Jij, jij zegt het is een truc, volgens mij. Ja, dit is een startpunt van de onderhandelingen. vanuit ja. je, Ze zegt ik ga niet reageren met Wilders. Ik ga in, in de Kamer, misschien, misschien als gedoogpartner. Maar ja, je ziet gelijk al de vergelijkingen met de voorgaande coalitieonderhandelingen in 2010. Ja. Maxime Verhagen die dit zei in 2002 bij LPF zei de VVD dit. En in allebei die gevallen gingen ze uiteindelijk toch gewoon nog... In het kabinet zitten. Maar, Timmermans, dus, maar het is gewoon een dus startpunt van een soort van de nieuwe politiek gaan krijgen. Nee, het is dus, dus dat is ook keer, wel vermoeiend uiteindelijk. Ja, het, is, het is nu op een gegeven moment wel eens een keer klaar, toch met die onzin? Dus zit ja, maar, jij ook achter met je spindokkengedrag altijd? Nou, nee, man, wij ontspinnen nu. Is he, in jouw, de schuld. Ja, het is jouw schuld. Jouw schuld, Raymond. Nee, maar Timmermans heeft ook gelijk. Want uh, ik heb die verklaring gezien. En zij zegt: Nou ja, wij willen het liefst niet meedoen. Ja. Uh, maar we willen ook geen rechtskabinet in de weg zitten. Dus gaan we gedogen. Maar je hebt net de hele verkiezingscampagne uh, aan de kiezer duidelijk gemaakt dat je graag een rechtskabinet wil. Heb je eindelijk een keer de kans? Ja. Dus, uh, dus, dus ze moeten uiteindelijk ook, maar daarom ben ik het met Sam eens. Het is een eerste stap. Ze zullen uiteindelijk mee moeten doen. Maar wat moet je met zo'n stap? Wat moet je ook als kiezer daarmee? Als, als, als, überhaupt, als je denkt, jullie willen nu toch dat het beter gaat met Nederland. Jullie willen toch dat er iets verandert. Ja, nou, Dan moet je niet zo moeilijk lopen doen. Ja, het, hè? Hard ja, to de, get playen. Ja, de kiezer denkt uh, maar één ding: oh, je doet zeker niet mee omdat je tweede viool moet spelen. Het gaat ja. zeker om de poppetjes. En daarom wil je nu niet meedoen. Want inhoudelijk krijg je helemaal je zin. Ja. Volgens mij is het wel belangrijk dat, ik kies, dat mensen ook begrijpen... dat alles wat nu voor de camera gezegd wordt... alleen maar gebruikt wordt om uh, hun, de eigen positie te verbeteren. Dus ja. je moet vooral alles wat nu geroepen wordt en wat gezegd wordt... niet te serieus nemen. Het kan allemaal nog veranderen. Want uh, toen zich donderdagavond onmiddellijk riep... als het grondwettelijk allemaal oké okay is, dan zie ik ja. het wel zitten. Daarna bedoelde, bedoelde hij het anders. Dat was ja. helemaal verkeerd. Dat hadden we niet goed begrepen. Nee. Toch? Ja, en wat me ook irriteert in mijn eigen club dan... Uh, de Wordt nu bijvoorbeeld gezegd. Het VVD, hè? Uh, ja. Uh, niet VI, niet TAPA. Nou ja. uh, er wordt uh, bijvoorbeeld gezegd: show. van ja, uh, het is geen democratische partij, want hij heeft maar één lid. Of hij heeft die minder, uh, minder uitspraak nog niet teruggenomen. En zeg ik je ja, allemaal fantastische punten: dat je dus voor de verkiezingen moet zeggen dat je ja. niet met hem gaat werken als hij dat niet terugneemt. Om daar nu nog mee aan te komen, ja, ze zullen het Heb jij zo weinig invloed binnen die partij, Raymond? Want ik had het idee dat jij in het verleden toch nog wel wat te zeggen had daarover. Maar dat is helemaal verdwenen. Nou, volgens mij heb ik heel veel platformen uh, om mijn mening te geven. Ja. Uh, en volgens mij slaat dat ook aan, niet dat het door mij komt, maar een grote meerderheid van de de VVD wil ook het zwaad aan, ja, merk je dat? Nee, maar, uh, ik wat geef wat die... bedoel je ermee? Nou, ja? Nee, daar bedoel ik mee dat 77 van uh, de VVD-achterban uh, wil dat we gaan regeren. Door jou? De door de jou dus. Nee, nou. maar ik vind het wel goed om dat, daarom die, uh, dat geluid ook te verkondigen. Want als je de ja. media zo volgt, dan lijkt het net alsof de VVD heel erg verdeeld is. Maar die achterban is niet verdeeld. Nee, die is wel redelijk eendrachtig. Ja, maar, maar eigenlijk ben maar, je maar, dus maar nog is... steeds vvd spindokter Alleen ben je niet, niet meer, ja, word je, je niet meer betaald op door de VVD, maar je wordt door Talpen betaald. Je zit nu in alle programma's als VVD uh, de VVD-achterban een beetje te bespelen. Als zeggen wat ik vind spinnen is, dan ben ik spindokter. ja. Maar ik zeg wat ik vind, ja. ja, en het betaalt beter dan bij de VVD, denk ik. Ja. ja. ja. Veel beter. Mijn valt wel mee. Het is vooral ja. veel leuker, omdat ik eigen baas ben nu. Wat ik zit Had in... jij het anders aangepakt, deze campagne? Uh, Stel, nou... je was de campagneleider geweest van de VVD. Had je het zo aangepakt? Campagne technisch uh, niet heel veel anders. Wat hebben ze, denk ik, met de spotjes en al uh, die dingen... waar jij ja? steeds op aanpakt, goed Aan je staan ik... aan jouw kant? Ja, had ik ja? denk hetzelfde gedaan. Ben je dat had... serieus? Maar aan wiens kant sta je dan precies? Nou ja, <laughs> één zin erbij nog. Het no. enige wat ik had gezegd is... Uh, maar goed, ik ben dan van de campagne en niet van de inhoud... maar je zult als Mark Rutte na zoveel jaar weggaat... en je als nieuwe leider daar staat... dan zul je met één, twee, doe eens gek... drie nieuwe ideeën moeten komen. Die ja. moeten onderdeel zijn van die campagne. Ja. En dat was wel mijn advies geweest. En dat hebben ze niet gedaan. En maar nog steeds, ik, zin... jou, ik sta aan jouw kant. Ja, dat is al best. Ik sta je dan ook aan de kant van de crimineel... je aan de kant van... Uh, de mensen die je uitkeren, ja, maar zijn aan de kant van: Waar sta jij nou? Waar ja, je maar nou, dat, is, dat is natuurlijk. De VVD heeft ook een paar jaar geleden die campagne gehad. van uh, normaal doen. Hmm. En dan wordt ook door journalisten zoals jij gezegd: van Ja, maar wat betekent dat dan, normaal doen? Maar het gaat erom dat een deel van de kiezers denkt: Oh ja, zij staat aan mijn kant. Ja, maar, die maar wil dat is altijd niet zo, dus nee, dat ik. Nee, maar dan ga jij kritisch zijn van ja, maar aan wiens kant sta je dan? Daar gaat het niet om. Voor die campagne is het doel dat die kiezers die dat ja, ja. zien denken van oh ja, dat staat aan campagne. mijn kant. Ik vind het echt heel echt onzinig. Ja, maar campagne. ze hebben verloren, dus je hebt ook gelijk. Dat is het ook geen goede campagne. Terwijl je met de oude politiek nog gewoon doorgaat met de mensen die er zitten. Maar, maar we hoeven niet lang te praten over was de campagne. Maar jij had het dus ook niet? zo gedaan. Dan was jij ook heel slecht geweest als campagneleider? Ja, maar, maar ik had er wel bij gezegd, gezegd: je moet met een nieuwe visie komen. Zeker na 14 jaar een premier die zegt: voor visie moet je naar de oogarts. Dus ja. wat is nu jouw radicale nieuwe idee? Weet je wat mij opviel? Dat was er niet. Qua, qua slogans en teksten de afgelopen dagen werden PVV-kiezers gevraagd... Van waarom heb je op de PVV gestemd? Toen hoorde ik steeds terugkomen de Nederlander weer op één. Die is wel blijven hangen bij ja. mensen. Ja. Van uh, Wilders. Ja, maar die werkt er ook het beste. Ja, die die werd in het verleden ook ja. door Jan Maat en dat soort mensen ook al gebruikt. Dus dat ja. zat er toch altijd een beetje in. Het ja. onderbuikgevoel, toch? Ja. Ja. Ja. Ja. ja. En hij had gelijk wat hij zei in zijn uh, toespraak uh, in de fractie uh, ik geloof uh, vanmorgen... met nul uh, campagnebudget. Dus ja. gewoon door een goede televisiecampagne te voegen. Daar laat mee te doen. Alsof hij daar geen budget voor heeft. Nou, hij heeft natuurlijk geen leden. Dus er komt geen contributie. Ja, bij. op die manier. Zij dus ja. zal een ja. subsidie krijgen. Ja. Maar uh, en ik zou het trouwens hem het, uh, gewoon ook met, uh, waarom zou je er campagne, uh, budget in gooien als het niet nodig is? Nee, ja. Want ja. je hebt Wilfred genee. Had elke <laughs> andere leider. Uh, ja, nee, zeker absoluut. Ja, ik het ja. steeds meer eer voor jou, dankjewel. <laughs> Ongelooflijk. Hey, had er een andere leider het wel gered, denk je met de VVD? Speelt dat ook mee? Of? Ja, dat, is, dat is koffiedik kijken. Nee, maar dat gewoon zou... je gevoel. Ik, bedoel, ik, ik, dus... ik, ik denk dat Jus Silke het ook gered zou kunnen hebben... als ze niet alleen maar met uh, campagne kwam... maar ook gewoon met een aantal nieuwe ideeën. Er staat nu een nieuwe leider op, een nieuwe koers. Uh, dat stuk van Klaas Dijkhoff is afgelopen week uh, meermalen aangehaald... als ja, van dat of te vergaren in een la. Dat heeft hij jaar geleden geschreven. Ja, eens. Al. En er is dus ja. niks mee gedaan. En Dat ja. was voor de periode dat het minder zou gaan, waardoor ja. je daar... Ja, en nu wordt dat weer uit een laag gehaald. Maar dus ik denk... Het, het is te veel alleen maar een campagne uh, machine geweest zonder enige inhoud. Ja. En dat is niet genoeg geweest. Apart, een jaar of zo geleden, half jaar geleden zat ik ook hier aan deze tafel. Althans, die stond ergens anders. Die ja. stond toen in Eindhoven met Klaas Dijkhoff. En toen zei ik, is er een kans dat je terugkeert? Eigenlijk niet, zei hij. Alleen, en dat heeft mijn ja. vrouw gezegd, ja, ja, ja, als ja. ik het land moet redden als het extreem rechts wordt. Ja. Nou, nou ik, we, heb, ik, heb, ik heb hem dus gisteren een app gestuurd. Is dit moment aangebroken? Wat jouw vrouw bedoelde? Wat zei hij? Ja. Hij heeft niet gereageerd. Hij nee. heeft wel gelezen, maar ik denk dat hij er nu een beetje mee zit. Uh, mee. Nou ja, en Sam zei net, zo'n uh, aanbieding om te gaan gedogen, dat is dan een eerste stap in de onderhandeling, ja. Maar ook een eerste stap natuurlijk in lijstbehoud. Want als ze zouden zeggen, we doen mee, mm -hmm. dan is de positie van je zielkus natuurlijk onhoudbaar. Ja. Dus dit moet de stap zijn. Dus de vraag is ook maar of zij dit overleeft, natuurlijk. Ja. En loop het van harte voordemen. Dat denk je van niet. Jou. Als ze meegaan doen, dan moet je of een enorme draai maken... wat ik niet zie gebeuren, of je moet zeggen, dan is dat zonder mij. Want ja. je hebt gezegd, een dag voor de verkiezingen, dat uh, laten we niet gebeuren. Ja, maar met haar ambitie, zij heeft natuurlijk echt een strategie voor zichzelf uit. Ja, ja dat klopt, dat klopt. Maar daarom is dit dus uh, vanuit haar positie heel logisch om te zeggen... nou, we gaan het gedogen, maar ik denk dat de leden willen dat we gewoon mee gaan doen. Ja. En ik denk misschien ook wel dat erachter zit dat, uh, en dat snap ik ook wel... vanuit de VVD-bezien dan, uh, PVV enorm veel gewonnen. Eén man heeft het daarvoor te zeggen. Nieuw sociaal contract in één keer vanuit het Niets op Twintig. BBB ook nieuw. Zij denken waarschijnlijk, nou, maar zien hoe stabiel dat zo. En als wij gaan gedogen, hebben we iets meer afstand. Zitten we er niet met ministers in? Dat zal ook de gedachte zijn, denk ik. En dat het binnen de korst keer omdondert. Ja, en dan zijn ze er niet onderdeel-onderdeel van, maar hebben ze het alleen gedoogd? Van, nou ja, ze mochten het toch proberen. Ja. Dat is denk ik ook onderdeel van de gedachtegang. Maar we willen toch dat dit land vooruit gaat. Wat is allemaal die tactieken en die spelletjes? Ja, die... Nee, maar daar ben er ik ook, met je eens. Dat hoort er een beetje bij. Dat hoort bij politiek. Zo doen ze ja, dat doen dan altijd. Kun toch dan, dan kun je elkaar onder druk zetten. doen wat dingen nemen. roepen. Je kunt ja. er ook een keer denken, we gaan het inderdaad anders aanpakken. Ik vond één moment wel opvallend, wat hier ook helemaal bij past. Op een gegeven moment gingen ze in een zaaltje met alle luisterrekkers van nog bij elkaar zitten. Toen dus zag je omzicht, die liep zo even naar Jussorgus van. Wat zei je daar nou net, hier buiten? Want hij, hij was nog niet op de hoogte van dat standpunt van de VVD. Nee. Dat laat ook een beetje het verschil tussen die twee zien. Hij had het echt zo niet gedaan. Ja, ik denk dat we richting een VVD-congres gaan... ala het CDA-congres. Oké. Okay. Uh, waarbij de grote meerderheid wel zegt, we moeten dit doen. Maar die 20 tot 25 procent die het echt niet wil... Ja, die zullen mogelijk hun lidmaatschap opzeggen. Maar ja, dat is het gevolg van de eigen keuze die je in de verkiezingen... Was dat toen dat congres dat Camille Eurlinks opstond? En dat Geweldig, Maxime ja, maar, Verhagen ja. helemaal uh, tot zover in zijn uh, reet ging zitten? Ja, toch? Ja, ja, maar ik denk niet dat ik dat ook ga doen. Ga naar even denken, Ja, ik ga ook zoiets doen. Ja, is toch mooi. Je gaat staan. <laughs> nee, ik doe en dan ga je helemaal leeglopen. <laughs> ja, ja. At your service. Onze surf. leider, onze ja. leider. Ja. ja, zoiets ga ik ook doen, denk ik. Ja. Ja. al is het maar voor de uitzending is leuk. Ja. Ja. Terughalen. We gaan het twee keer laten zien. Geert Wilders als premier, kunt je, je voorstellen? Ja. Ik ben het niet eens uh, met de kritiek uh, dat, hij, dat je met hem in het buitenland niet kan aankomen. Wij zijn volgens mij het enige land in de wereld dat denkt... oh, wat zal het buitenland van ons denken? Als je de premier van Nederland bent, dan word je overal met alle egaars ontvangen. Hij heeft er ook de ervaring voor, want hij zit ontzettend lang in de Kamer... weet hoe het politieke spel werkt. Misschien dat hij het niet doet, en dat snap ik, omdat hij die fractie moet leiden. Mm -hmm. Misschien dat hij het ook met omzicht eens wordt dat het een zakenkabinet wordt. Legitieme redenen, maar we kunnen met hem in het buitenland niet aankomen... is echt bullshit. Ik ja, kijk maar naar Meloni en Orban, hoe komen ze ja, overal terecht. Maar Om ook overal binnen. Ik denk wel, Wilders is echt een control freak. Die gaat die enorme fractie in de Tweede Kamer. Ik vraag me af of die die helemaal los gaat laten. Er zou ik Bosma denk, die denk... niet kunnen leiden. En die, was... die wil natuurlijk voorzitter. Ja, maar, maar. Bosma ja. zei over het voorzitterschap... Uh, vind ik leuk om in te vallen af en toe, maar ik wil in die Kamer blijven. Ja. En dat toen dacht ik, die sorteert voor op een fractievoorzitterschap. In het verleden wilde hij er, er heel graag voor gaan. Okay. Dus ik, ik, ik vraag me af of Wilders uit die fractie gaat. Want hij, maar als, als... hij moet al die nieuwe mensen... hij wil ja. overal controle overhouden. Maar Pieter Omzig, die zegt nu ook nog... He, van, uh, ik moet nog even over een brug uh, heen om dat waar te maken. Als Geert naar hem nou belt en hij zegt van... jij wilt toch zo graag een zakenkabinet? En Caroline, jij wilt dat ook? Uh, ja. Ik ben er helemaal voor. Dan doen we dat. Ja, dan is het ook voor ons is heel moeilijk om nee te zeggen. Dus dat is ook een reëel scenario en dat ja. snap ik ook nog wel. Oké. Okay. Krijgen we dan Mona Keizer als premier? Ja? Gaat het toch nog gebeuren, de half acht premier? Ja, Wilders zal geen andere kandidaten hebben. Omzicht, daar weten we van, die heeft hem ook niet. En dan zegt Caroline, nee. ik heb er nog wel een. Nobberlijn. En dan zegt Omtzigt, oh, die ken ik nog wel van het CDA. Die is ook weggegaan, 5. En dan zegt Geert van, nou ja, kunnen we wat doen. En dan zijn we eruit. Oh, oké. Okay. Nou, ik dus denk niet deze... dat dat gaat gebeuren. Nee, nou dan wordt het Geert zelf. En dat zou best kunnen. Ja. Nou, ik zie je snel weer, Raymond. Is goed man. Ja? Maandag weer. Maandag alweer. Ja. Hij schittert altijd Hij <laughs> elke dag. Ja, kom je niet, ga je niet vanavond naar V? Nee, nee, ja. nee, ik heb vanavond een avondje vrij. Je, ik je hebt wel gelijk. gebeld toch om te vragen of je er kon zitten. Ja, ik zeg, hebben jullie me echt niet nodig? Ja. Maar er werd gezegd: "Nee, nee, we hebben al andere mensen." Ik zeg, "Nou, oké okay, dan." Ja, voor je. Ga ik met de hond een film kijken of zo. Oké. Okay. Nou, dankjewel, tot snel. Alsjeblieft, man. The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy. Werken bij GAC. Met Microsoft Dynamics stroomlijnen we bedrijfsprocessen... en transformeren data naar kennis en inzicht. Dit doen we door altijd vol ambitie vooruit te kijken. We zijn de businessmakers van vandaag en de technologieversnellers van morgen. Werken bij GAC.nl Hey maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op DEP.nl Wat is DEP? Duurzaam energie besparen voor ondernemers over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar DEP.nl Een initiatief van MKB Nederland. Haal het beste uit jezelf en Microsoft Dynamics. Groei jij met ons mee? Werken bij GAC.nl Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar DEP.nl De Europese CSRD-richtlijn start nu. Ook Nederlandse bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Sustainability is essentieel. Maar ESG-data bijhouden voor tientallen onderwerpen is een nachtmerrie. Onze software maakt CSRD praktisch en betaalbaar. Demo en offerte op wwwmaster Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl www.mastersustainability.today met een verantwoord risico. Met de kredietverzekeringen, fraudeverzekeringen en garanties van Allianz Trade. Bij Krop accountants en adviseurs weten we als geen ander... dat ondernemerschap in jezelf zit. Dat oog hebben voor waar jij goed in bent. De kwaliteit levert waar ondernemers op bouwen. Dat is wat onze kroppers uitdaagt. We zeggen niet voor niets, de mensen maken krop. Werken bij Krop.nl Check hoe jij veilig zaken doet met je klanten. Ga naar AllianzTrade.nl. De mensen maken krop. Kom jij het maken? Werken bij Krop.nl. Jelle Maasbach. BNR Beurs, elke werkdag beursnieuws over wankelende banken. De lijst van schandalen, dat krijg je niet op een nieuwe wc-rol zolang is het. Met de vooruitziende blik van een analist. Ik vraag me allereerst af, ik blij moet zijn met complimentje, op handen. <laughs> Wesley Beert. BNR Beurs, speciaal voor de slimme belegger. Je moet ook nog een beetje zelf je huiswerk doen. BNR Beurs, elke werkdag in je podcast-app of om half zeven op de radio. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund.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 ik ben Dennis Mooi van de ANWB. De meeste files staan nu rond Rotterdam, rond Den Haag... en ten zuiden van Utrecht, maar ook in Brabant is het druk. Op de A12 richting Den Haag tussen Zoetermeer en Noodorp... nu 20 minuten vertraging. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. Twee, of nee, zelfs drie rijstroken zijn het dicht. De A16, Rotterdam richting, of Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Rotterdam Centrum. Een half uur vertraging, dat komt ook door een ongeluk. A59, Den Bosch, Sierikzee voor het knooppunt Hooipolder... Is de ...afgesloten. Dat komt ook door een ongeluk omrijden... ...doe je via Eindhoven en Tilburg over de A2 de A5 en de A65. Er wordt uh, geflist op de A2 naar Bos Utrecht bij 155,1... ...A5 naar Amsterdam bij 14,7 en de A12 naar Den Haag bij 13,6. BNR Nieuwsradio. De nieuwsupdate van half 5. Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Hamas heeft de eerste gijzelaars vrijgelaten als onderdeel van de gevangenenruil met Israël. Het gaat om twaalf mensen uit Thailand die al meer dan anderhalve maand werden vastgehouden in Gaza. Ook heeft Hamas dertien Israëliërs vrijgelaten. In ruil mogen tientallen Palestijnen de gevangenis in Israël uit. Nergens in ons land is zoveel op de PVV gestemd als in het Brabantse dorpje sint willep Ruim 70 procent van de kiezers ging voor Geert Wilders... Sint-Willeport hoort bij de gemeente Rukve, waar de PVV al jarenlang aan kop gaat. Dit keer stemden daar 30 op Wilders. Landelijk zo'n 25 Goed nieuws voor honderdduizenden schoolkinderen. Die krijgen voorlopig toch gewoon hun school vooruit. Bedrijven dreigden eerder nog te stoppen met de levering aan 1600 scholen. Ze vonden de vergoeding te laag. Minister Adema zegt dat het een vergissing was en trekt er nu toch extra geld vooruit. Op een akker in het Brabantse Rosmalen is een middeleeuwse muntschat gevonden. Een archeoloog ontdekte in de grond een verzameling van honderden zilveren munten uit de 14e eeuw. Daar zaten ook heel zeldzame bij. Volgens de archeoloog is de kans dat je zoiets vindt kleiner dan het winnen van een loterij. De tweede training voor de Grand Prix van Abu Dhabi is rommelig verlopen. Hij werd twee keer stilgelegd. Ferrari-coureur Carlos Sainz en Nico Hulkenberg van Haas vlogen uit de bocht. Siegel daar niks aan over. Max Verstappen reed de derde tijd... De eerste training liet hij over een Red Bull-talent, Jake Dennis. En dan het weer van weer online? Vanmiddag buien met misschien hagel of onweer. Aan de kust kan de wind stormachtig zijn. Morgen minder wind, maar wel buien en soms wat zon bij 7 tot 9 graden. En tot zover het aan, nieuws Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer.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 Jouw bedrijf op een digitale reclamemast langs de snelweg? Opdemast.nl Voor nog geen 50 euro ben je al 100 keer zichtbaar. Onze masten staan langs snelwegen in heel Nederland. Via opdemast.nl boek je eenvoudig en voordelig je eigen campagne. Boek snel via opdemast.nl Hallo met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm -hmm. Een Medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. GRIP geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten... facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken inzicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op GRIP met Zaken doen. Thomas van Zeil. Maandag begint de uitzending met het Economenpanel... over de economische gevolgen van het uitvoeren van een PVV-programma. Daarna een gesprek met Emma Lok... topvrouw van non-profit-organisatie Women Inc... Ik vraag haar wat het belangrijkste is dat Women Inc. de afgelopen 18 jaar heeft bereikt. Je hoort het maandag om 11 uur in BNR Zaken doen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people. BNR Nieuwsradio. De zorg heeft vanavond gesproken. Na vijftig, bijna 50 dagen oorlog, tot er eindelijk een gevechtspauze komt. Ik hoop vooral dat we heel snel een stabiel kabinet gaan krijgen. Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen. Wilfred Ja, Ik presenteer nog wel, maar het zou zo kunnen zijn dat ik het einde van de uitzending niet haal, Want die Sam Hagens die zaagt en die zaagt en die zaagt zeggen. <lacht> Ambitieuze man natuurlijk, Sam Hagens, politiek verslaggever, maar hij wil zo snel mogelijk zijn eigen talkshow. Nee hoor. Dus wil wel... Jawel. Nee. Ja, met half acht had je die talkshow al, dat wilde jij heel Heel leuk aan. om te proberen, maar ik ben niet wanhopig op zoek naar een nieuwe. Nee, wanhopig hoef je niet te zijn, maar wel... Ik vind de politiek super interessant op dit moment. Ja? ja. Je kan er toch makkelijk bij doen? Ja, dat is waar. Heb jij nog... Maar je mag niet snabbelen, heb ik gehoord. Nee. Waarom niet eigenlijk? Nee, niet zoals jij snabbelt. Als journalist uh, moet je natuurlijk zo uh, onbevoordeeld objectief blijven. En als je dan voor allerlei bedrijven gaat snabbelen zoals jij doet, dan, uh, ja, kan, dan het. kan het niet als politiek verslag. Hebben. Nee? nee. Ik ben natuurlijk ontzettend onafhankelijk, dat weet je. <laughs> ja, ja. Ben Hamburg? Hoe gaat het met je? Goed hoor, ja. ja, ja? Nou, het, het zijn, weet je noemt, zware tijden. Lange ja. dagen, jong. Nou, dat ook. Maar, maar ik bedoel, wat, wat heeft maar, het gedaan met je van de week... wat er gebeurd is uh, met de verkiezingen? Ik neem aan dat het ook wel iets met je gedaan heeft, toch? Of in oh je ja, oh, grote carrière heb je dit misschien nog nooit zo gedaan. Nee, meegemaakt? maar wij geen van allen. Niemand had dat verwacht. Nee. Ik bedoel, dat, dat uh, PVV zou winnen... dat zat er wel aan te komen. Omdat die kans was redelijk groot. Maar op deze manier, dat wist gewoon niemand. En het laat van alles zien. En ik vind het ook fascinerend... Nou, het eerste wat ik dacht is, wij nemen iedereen altijd de maat... en we hebben onze mond vol over Hongarije en over Polen... en over meneer Trump en, noemt al, en, en, en de verkiezingen in Argentinië. En nu, ja. krijgen, nu hebben we het zelf, nu zijn we onderwerp van gesprek in datzelfde rijtje. Nou, dat vond ik... Uh, maar wat zegt dit over dit land uh, in jouw ogen? Nou, het, het vereenvoudigt het oordeel erg... omdat klaarblijkelijk, uh, denk ik, wat de mensen het meest dwars zit... Is, uh, Immigratie en woningnood. Ja. En dat hangt met elkaar samen. En dat stond ook in alle lijstjes als je ze zag als heel belangrijk voor mensen. Um, en uh, Wilders is wat dat betreft, nou ik zal maar zeggen, de, de, eenvoudiger kan het bijna niet. Hè? Hij heeft de oplossing die heel veel mensen, denk ik, toch willen horen: gewoon nul immigratie. En, en, en, en als je de rest van dat programma doorkijkt... want op, op, op een heel, op sociaal gebied is hij echt heel vooruitstrevend. En kijkt, hoe hij kijkt naar het wonen voor uh, lagere inkomens, dat soort dingen. Daarvoor ziet zijn programma in. Ik weet niet hoe hij betaalt. Ja, zou ik net zeggen. Doorkreken. Geen idee waar het geld vandaan moet komen, maar in elk geval... Uh, dat begrijp ik dus wel. Dus ik denk dat heel veel mensen zich daarop hebben ge, geconstateerd. Het is simpel, het is eenvoudig te begrijpen. Het is nu ook niet meer uh, onfatsoenlijk om het gewoon openlijk te zeggen... Mm. Hij heeft zelf natuurlijk die geweldige move gemaakt door, vind ik... door um, vanaf dat interview bij, bij Nieuwsuur, zeg maar... Om, om, om, om zich een beetje van een wat vriendelijker, beleefdere uh, toon ja. te laten zien. Ijskast parkeren, ja, ijskasten parkeren, dat soort teksten ja. allemaal. Ja, ja, ja, ja. En, uh, en ook zijn uh, overwinningsspeech vond ik ook krachtig wat dat betreft. Hij zei ja, we, we zullen toch echt uh, compromissen moeten sluiten. Dus goed begonnen, interessant, en ik ben benieuwd hoe het afloopt... En ik kijk natuurlijk ook met veel verbazing of uh, belangstelling naar de VVD. Want volgens mij, dat, dat, uh, die uitspraak van... Uh, nou, we, we doen niet mee, hoor, als is partners, is volgens mij gewoon onderhandelingstak. Ja, dat zegt uh, Sam net ook. Ja. Ja. Je bedoelt, die is toch ik dacht aan Kaag um, destijds bij het, uh, de onderhandelingen over, uh, Balken, over uh, Rutte Vier... Was geen denken dat D66 ooit nog mee zou doen aan de combinatie waar ze net uit waren. Ja. En daarna, negen maanden later, zijn ze er gewoon weer ingestapt. Dus het kan gewoon onderhandelingsstap Uiteindelijk zijn. heeft de VVD dit ook gewoon afgekeken. Bij de ja. vorige, vorige formatie. Toen denk... waren zij de partij die heel veel moest weggeven. Ja. Omdat ze na nou, dat 1 april debat uh, ja, minder stevig in hun schoenen stonden. En ze wilden heel graag doorgaan. En D66 heeft toen een D66-akkoord ja. eruit weten nou ja. te sluiten. Weet dat dat ik weet wat ik, ik, ik ervan vind. Die spelletjes die maar door blijven gaan. Ik vind het een beetje vermoeiend. Ja, maar dat is waar. Maar goed. En we zouden ook eens een keer kunnen denken. Je doet het voor de burger. Hou eens een op met al die stomme spelletjes Ja, ja maar ja, maar, dat is het... maar dat is misschien te simplistisch, want zo werkt het niet in de nee, wereld, nee, hè? No, nee, je hebt groot gelijk, maar je kunt het ook omdraaien. Jouw vraag was, verklaren eens de keuze. Ja, nee, Dat, heb ik dat is het antwoord ik zwaar, op wat jij nu zegt. Ja, ik neem de, mens, niet de kiezer zegt hetzelfde als jij. Ja. moet het even ophouden met die spelletjes, laten we het simpel houden. Ja, het zou zo makkelijk kunnen ja. zijn. Uh, wat niet makkelijk is en wat er wel gebeurt nu op dit moment in Israël... is uiteindelijk toch onderhandelingen... Uh, iets van rust nu even. En gij was die vrij? Ja, er is, op dit, dit moment gebeurt er heel veel. Afgelopen uur, anderhalf uur, um, kwamen er eerst twaalf Thais. Die zijn ja. vrijgelaten door uh, Gaza. En je vraagt je natuurlijk af hoe komen die daar nou terecht. Maar de, er werken heel veel Thais en Filipino's in Israël. Uh, als in alle mogelijke functies, uh, heel veel in, in, in de zorg bijvoorbeeld. En in die uh, Kibbutzim in het zuiden, waar die slachtpartij van uh, 7 oktober heeft uh, plaatsgevonden, daar werden een aantal Filipino's, of nee, uh, Thais, en die zijn dus, die zijn dus uh, meegenomen. En gelukkig nu vrijgelaten als aparte groep. Want ja. Die hebben natuurlijk helemaal nergens mee te maken. Maar ze dus worden nu ook Israëliërs vrijgelaten. En er zijn ook? nu net ook de eerste dertien Israëliërs vrijgelaten. En dat is echt iets... Nou, daar hebben we al die dagen op zitten wachten. Het verhaal daarachter vind ik fascinerend. Ik dacht, het is net of je een, een boek van Graham Greene... of van John Le Carré leest, hoe dat allemaal is gebeurd. Want de onderhandelingen daarover... die zijn op, op, begonnen onmiddellijk na het begin van die oorlog... kun je zeggen, al meteen... Ja. Door uh, Qatar, door Joe Biden. Die heeft zich echt op een ongelofelijke manier ingespannen. Uh, de CIA, de Mossad, um, de Egypte, Jordanië, die hebben allemaal mee on onderhandeld. Het is een eindeloze hoeveelheden gesprekken geweest. Het feit dat de, de Mossad en de CIA samenkomen in. Qatar, ja. Om te praten daar met de, de premier en met, met de Emir. Ja, dat zijn allemaal dingen dat kun je je bijna niet voorstellen. Uh, en het is ook een heel tragisch verhaal. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Maar dit vond wel de Reuters heeft dit helemaal onderzocht. Dat is gaan. Ik vond het fascinerend. Kon je daar maar bij zijn bij die gesprek? Ja, precies. Kon je daar maar bij zijn. Ja, ja dat is echt... Uh, nou goed, het was uh, dus, dus heel belangrijk. En uh, nou, dit, gaan ze dan, dit doen ze dan vier dagen, dat is het idee. Mm. Ik denk dat het belangrijkste. Dan worden niet... dan alle gijslaars vrijgelaten? Nee, dan, uiteindelijk zijn het er vijftig en alleen maar vrouwen en kinderen. Oké. Okay. Uh, het waren er meer dan 200, dus het grootste deel blijft nog zitten. Uh, en nou hopen de Israëli's klaarblijkelijk dat, dat ze er misschien iets aan vast kunnen koppelen. Want ze moesten 150. Uh, gevangenen uh, ruilen tegen die gijzelaars, dus mensen die in de Israëlische gevangenis zaten. En ze hebben 300 namen opgegeven, dus twee keer zoveel. Ja. En het idee is dat mogelijkerwijs uh, de, uh, Hamas ervoor te porren is... om dan nog één deal op zijn minst aan vast te koppelen. En dan heeft Israël dus zijn aanbod aan mensen al klaar. En dan zou een tweede groep van, noem maar wat... Uh, het gaat nu om totaal om 50 mensen verdeeld over vier dagen. Maar je zou het nog een dag of twee dagen of drie dagen kunnen uittrekken en nog meer uitwisselingen doen. Dus dat is denk ik de tactiek van dit moment. En wanneer brandt het dan weer los, het uh, vechten? Denk meteen daarna, ja? helaas, ja, dat vrees ik. Kijk, iedereen, ieder normaal mens hoopt natuurlijk dat dit de opmaat kan zijn ja. naar uh, on echte onderhandelingen. Dit is alleen maar een gevechtspauze. Dat is iets anders dan een staakt het vuur. Uh, of een wapenstilstand, dat is gewoon een ander begrip. Uh, en allebei, ik zeg het omdat allebei de kanten zeggen: nee, we zijn nog niet klaar met elkaar. Mm. Dus uh, we, we vechten gewoon door. Hamas, zowel als uh, Israël, zegt dat allebei: nou, dat geeft weinig hoop. Maar al die landen waar je net over spreekt, die willen dat toch graag ja, die willen anders? Ja, die willen het graag anders. En, ja. en, en traditioneel is het zo dat, hè, dit is al de vierde keer of zo, dat er zo'n oorlog. Speelt, tussen Israël en Gaza. En bij de vorige keer is het elke keer um, Egypte geweest... dat uiteindelijk een bestand heeft uit onderhandeld. Vandaar dat die nu ook allebei overal weer bij aan tafel zitten. En iedereen hoopt natuurlijk dat dat moment snel gebeurt. Mijn eigen idee is dat... Uh, we zeggen de stemming in de wereld is behoorlijk omgeslagen. Eerst uh, vol compassie over wat er in Israël was gebeurd... En daarna toch verontwaardiging over wat er allemaal in Gaza gebeurt. Ja. Um, de enige die tot nu toe zegt... Ik, ben, ik steun de Israëliërs in hun opzet... want ze moeten inderdaad zorgen dat Hamas wordt, uh, nou ja, in elk geval buitenspel staat... is Biden. Die steunt dat. Um, en, uh, maar er is heel veel verzet ook tegen. Uh, en ook, ook voor hem binnen Slans. En ook hij is in een verkiezingsstrijd gewikkeld. Dus hij moet ook een beetje uitkijken. Maar het idee is, mijn idee is... dat Biden zal dit misschien nog een maand of nog wat langer blijven steunen. En op een bepaald moment roept hij tegen Netanyahu en de zijne... nou is het over. Hmm. En dan belt uh, Biden met Sisi, de president van Egypte... en dan zegt hij tegen Sisi, wil je dat trucje nog eens laten zien? En dan gaat Sisi een bestand uit onderhandelen. Ja. Ik denk dat het zo loopt. Maar de Hamas-leider gaf aan, we hebben dit gedaan... om het conflict weer op de kaart te zetten. Natuurlijk, dit, dat Israël is wat dat betreft in een val gestapt. Ja. Maar ze, ze hoopten dat Israël terug zou slaan met een enorme oorlog. Nou, nu is het gebeurd en het op de kaart zetten van het Palestijnse vraagstuk. Nou, dat mag je ook wel zeggen. De hele wereld demonstreert en praat erover. En... Maar gaat er dan ook iets gebeuren waardoor het verandert? Weet je wel, dat is de vraag. Als je nou, het dan dat... weer op de kaart zet, maar... Dit, nou, laten we zo zeggen. Opmerkelijk weinig reactie is er uit de Arabische wereld. Hmm. Uh, want die vinden allemaal eigenlijk ook... dat Hamas de grote hinderpaal is in elke vormgang. He, want die, dat, dat zijn de vijanden ook van op de westelijke Jordaanhoever. En de definitie van Palestina is de westelijke Jordaanhoever en Gaza. Dat is samen één land. He, dat is in 1967 afgesproken. Ja. Wil je ooit in de richting van een twee-staten-oplossing... dan zullen die twee weer onder één bestuur moeten vallen. En door het verdrijven van Hamas is de kans daarop groot... En dus, is, ik, ik zeg het, je moet, je moet niet naïef zijn. Maar de enige reden voor enige optimisme is er wel, vind ik. Toch zeg je net, over een maand ongeveer gaat bijna dan misschien een maand. Alleen ja. je de vraag om hetzelfde trucje te doen. Eigenlijk staat de wereld strak van trucjes eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer. Jawel, maar goed. Dat menselijk later niet van auto. Je is. zit hier met een politieke uh, verslaggever ja. aan tafel. Die, die, die vertelt elke dag over, deze, over trucjes. Ja. Ja, de, de wereld en zeker politiek is een opeenstapeling van trucjes en frames en, en, uh, en ideeën. En in de democratie is het de bedoeling dat je elkaar overtuigt. En in, in, in andere regimes is, is slagig, ruist, taal, ja, het Je al die trucjes. Nee, uh, soms ben ik het wel helemaal zat. Ja, het is wel, wel inderdaad inderdaad. interessant om te achterhalen ja, wat, hoe lopen de, hoe, de hazen en uh, hoe zit het precies met al die trucjes. Ja. Dus dat is de uitdaging. Ja, maar Wat is het volgende trucje nu? Nu Jezus dit heeft gezegd, wat is dan het volgende trucje? Het uh, volgende trucje is uh, de verkenner die met alle partijen gaat zitten en de, de, welke coalities hij gaat proberen samen te brengen. Of hij gaat een advies geven. Maar een trucje, Verdenk je denken? Dit gaat lang duren. Het gaat sowieso heel lang duren. Maar onzicht en BBB gaan volgende week misschien wel met een trucje komen. Ik hoorde dat die in het weekend nog wel even gaan overleggen. Ja? ja. voor een trucje. Ja, misschien wel. Al ja. oh, die trucjes. Dankjewel, Bernard. Ja, Vrijdag uh, 24 november, we zitten in de vernieuwde Ventuno Sky Lounge in het Ruby M Hotel in Amsterdam, daar kun je langskomen. Het Ziet er hier prachtig uit, nee, het allemaal spiegels ook. Je kijkt hieruit over de stad, schitterend gezicht. We hebben het al eerder gezegd, je zou sowieso zo een talkshow kunnen beginnen... maar eigenlijk zijn we dat natuurlijk ook gewoon aan het doen... want u luistert naar de Fridaybook van BNR Nieuwsradio. En daarnaast hebben we natuurlijk onze eigen DJ, DJ Thomas Opsen... en de man met de meeste ambitie aan deze tafel heet Sam Hagens. Sam, wat is Jan, jouw termijn uh, die je hoofd hebt zitten dan? <laughs> Welke termijn geef jij mij eigenlijk? Nou ja, Wanneer ging, moet er weer wat gebeuren? Het ging sneller dan, het, dan ik gedacht had. Ja. vorig jaar was dit jaar nog. Natuurlijk, dit jaar was, half, het was dit jaar toch? nog. Nou, halfjaartje of zo weer. Dan ja, moeten we weer iets voorbij zo. gaan komen. Ja. Toch de nieuwe baas, Frans Klein. Maar wat op? jij doet vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Dat je, je radio lijkt me ook heel mooi om te doen. Nou ja, ik heb het al eerder geroepen. Het hoeft niet alleen maar, maar, maar televisie te zijn. Ze hebben toch al een beetje gebeld erover? Of ja, niet? Ik, ik heb hier en daar wel wat gesprekken gehad. maar dat is allemaal nog niet heel concreet geworden. Nou, heb ik die Maria niet met jou gekoppeld is nog niet gelukt? Misschien kan jij nog even een kruiwagentje voor mij regelen. Nou ja, kruiwagentjes, daar ben ik hartstikke goed in. Ja. Daarom zit Jim Jans hier ook Jawel. elke week bijna. Ik ben er een paar weken niet geweest. Nee, zeker twee weken niet. Kennen de mensen mij nog? Nou, ik vraag hem af, heel ja, gezicht. Uiteindelijk Kennen de mensen mij nog? Eh, uh, ja, vast wel. Eén stil. weken ja. niet geweest. Hij is de hoofdredacteur van New Scientist Het is natuurlijk ook de broer van, uh, van zeg maar, ja. Dolf. Jack? Ja, maar die komt hier natuurlijk niet. Oh, ik hoor dat ook gelijk. Ja, ja maar die komt hier natuurlijk niet, Dolf. Nee, die is... Die hebben die jongens van de SBSS. Nee, hè? Die dat die moet denk... ik niet nee, nee, zitten Nee, nee, nee, nee. Zijn jullie onaardig over hem geweest of niet? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar hij zit toch een beetje in het linkse hoekje, je wel jawel, Dolf, wel Is dat links? Wel, door ja. zit dit linkse hoekje. Ja, klein, klein beetje. Ja. Ja. En nee, hij heeft een theatershow ja. met Labis. Deze dus, uh... te druk, bedoel je nu? Nou ja, geen idee. Geen idee. Ja. Je, je hebt toch samen met hem dit nieuwe, nieuwe boek zeker. weer geschreven? We ik we deden... heb drie boeken per week, hè? dat Echt, gaat helemaal nergens op. Ja. Sam, ik zeg: als we wisten wat we deden, heten het geen onderzoek. Wat zegt u? Geen idee. Het is radio, hè? Dit. Ja, dit is radio. is Nee, dat is. Het vierde boekje: we schreven: Corona tot Z, DNA tot ja Z promovenda tot zet en we wilden eens een keer iets anders, geen woord met een A. Dus toen dacht ik, als we wisten wat we deden, heet het geen onderzoek. Ja. En dat zou, Wilfred, dat zou een uitspraak van Einstein geweest zijn. Maar dat is niet zo. Hoe wist jij dat? Nou, dat las ik in de documentatie toen ik me voorbereidde ja, op dit interview. Echt, ik, ja. ik, ik wist dat namelijk niet, dus het boek was al gedrukt. En toen zei iemand, dit klopt helemaal niet. Sam gaat nu mijn boek, Prachtig exemplaar. Nee, het klopt niet. Het is van de uitvinder van de vitamine C. O, oh, In 19, uh, Hij heet, ik heb mijn briefje Oh, je hebt je briefje niet bij je. Uh, uh, Svent uh, Gajorgi, uit ja? uh, 1959 heeft hij dit... Uh... En waarom is het dan uh, aan Einstein toegedicht? Dat, dat is echt iets wat heel vaak bij Einstein gebeurt. Net zoals bijvoorbeeld bij Johan Cruijff. Dat je uitspraken doet, dat je zegt dat het van een bepaald persoon is. Bijvoorbeeld ja. van Albert Einstein. En toen zei, uh, bij de boekpresentatie, Ionica Smeet, zei Jim... hartstikke leuk, die titel, maar het klopt niet. Het is niet van Einstein. Ze wist niet van wie het vroeger was. Je moet er ook weer heb... eens uitnodigen, trouwens. Ja, ik ben Smeet. Ja, echt een een leuk, leuk. Wiskunde. Ja. Ja, en haar vriend altijd fan van de show. Die vindt het altijd leuk. Die Hoe is dat zo? Ja, dat vertelt ze ook al. Maar ik vind haar ook hartstikke nee, leuk. Ook weer even uitnodigen. Nee, maar Wat dus, wil je met dit boekje bereiken? We moeten moet nou, wel een beetje een reden hebben. Je kan al die boekjes nee, maar uitbrengen. Maar nou ja, er worden wel hem gezegd. De, de wereld zit erop ja. te wachten. De wereld. Ja. 26 columns over actuele thema's. Van AI tot uh, seks tot uh, Einstein tot whatever. Ik heb 26 stuk overgeschreven. Ja? Jij deed de interviews he, met die mensen. Ik doe het. En Dolph schreef er een leuk verhaaltje bij. En Dolph schreef er een leuk verhaaltje bij. Ja, dat is in principe. Het, dat is boek. het is best een handig concept. Vind je wat? Je hebt nu even zitten te beladen. Ja, ik ga het lezen. Oh, je, je gaat het zelfs lezen? deze houden? Natuurlijk. ja, nou, dan nou, dan ja, ja het zeker. Het is. Ik heb hem in een uh, half Ik heb heel thuis. veel zin om iets te nee, gaan maar, lezen wat niet met politiek te maken heeft. Dus. Nee, maar bijvoorbeeld iemand als Einstein. Uh, ik heb daar onze minister... De die de, heb je niet gesproken, toch? Uh, ik heb hem niet gesproken, maar een Dijkgraaf, De grootste einstein adept van uh, Nederland, denk ja? ik. En ja. misschien verder buiten. En dat is toch wel mooi. Bijvoorbeeld dat die mama één Nobelprijs heeft gewonnen. Dat is echt heel bijzonder, want die man was zo briljant, de meest briljante wetenschap van de afgelopen 200 jaar en dan toch maar één Nobelprijs. En je hebt uh, uh, de algemene relativ relativiteitstheorie, mm. maar de speciale relativiteitstheorie, dat ging Dijkgraaf dan ook in een paar, uh, paar woorden toch uitleggen dat je denkt: hé, hey, ik begin er toch iets van te snappen. En dat is leuk, weet je, het gaat dus. Uh, ik zorg voor lichtelijk de inhoud. Ja, dat, daar sta je onbekend ook. Je bent inhoudelijk sterk. Wat ben jij aardig, Wilfried? Ja, nee, ik denk, spaar je vandaag. Maar de vorige keer was het echt verschrikkelijk. Ja, maar daar ben ik een beetje spijt van. Dan ben ik huilend uit meer bij het fucking houden. ik ging wel iets Van Toei? Ja, nee, dat was wat hard. daar ben je ook op aangesproken, hè? Ik word nergens op aangesproken. Nee, okay, nee. Nee, maar, nee, maar het er nog uh... stukjes over geschreven. Ja, ja, nee, ja. ik, ik probeer wetenschap een beetje op een toegankelijke manier... Uh, voor het voetlicht te brengen. En het is in deze tijd ook belangrijk, hè? Erik Scherder, ik, nou, het ik die... zou net zeggen, die komt ook zo meteen ja, mij. Daar ja, heb je ja, ook wat meegedaan. Ontzettend leuk. Erik heeft. Uh, Erik is leuk, hè? Hij wordt volgende week alweer 72, wist je dat? Ik ben dol op hem. Ja, ik, uh, ja uh, Erik, zijn, top. Wij zijn, wij zijn bijna buurten. Wegen. Wij stonden afgelopen, moet je maar even vragen... wij stonden afgelopen dinsdag voor 810 mensen in de Schouwburg... Ja, die man die lijkt wel gewoon 20, ja. 22. Het is gewoon een rockstar. Ik stond samen met hem in de schouwburg. Ja, we deden het Galen van de Wetenschap. Ik mocht het presenteren. En ja. Erik was. Uh... En rond. Wat zegt u? Die rennen steeds rond. <laughs> nee, Erik, ja, die, die ging op een gegeven moment van voor naar achter... van links naar rechts. Ja. Moet je heel even vragen of hij dat straks hier... Ja, maar, doet al, maar doet hij al net verkeerd om, doet hij dat toch dan? Ja, maar er gebeurt er iets in je brein, hè, Wilfred. Ja. Ja. Dus jij zegt van voor naar achter, maar dan ga je van voor naar achter... of van achter naar voor en dan gebeurt dan al deze mensen hebben al een paar cocktailtjes op. Mm. Gebeurt dan wat? Moet je vragen, gewoon goeie ja? je, het is hartstikke leuk. Oh, dan gaan we dat zo even maar, proberen. Onthoud je dat even? Ja, ja, ja, we, ja, ja, ja, het ja. Even. heel kort, heel kort. Een nieuw kabinet er komt er straks aan. Maar wij hebben bijvoorbeeld het belang van kunst en het belang van cultuur. Daar heeft Erik allemaal wijze dingen gezegd. Maak je daar zorgen om? Ja, ik maak me, daar maak me oprecht wel grote zorgen om, natuurlijk. We, nou ja, ik schrijf over wetenschap. Uh, ik, ik doe veel met wetenschap. Uh, we hadden dus uh, zaterdag uh, afgelopen dinsdag dus in het uh, in Nationaal Theater uh, Amsterdam. Kunst, wetenschap. En uh, uh, cultuur. Dat kan allemaal niet zonder subsidie. Dat kan niet zonder subsidie. Ik nee, dus vind niet gelijk de partij die daar heel erg zijn best voor gaat doen. He? Nee, maar de, en dat is natuurlijk echt wel, als je ziet wat het met je brein doet, als je ziet wat het met kinderen doet, als je ziet wat uh, met uh, ouderen of eenzame mensen doet. Ja. Dat is ongelooflijk belangrijk. Dus daarom we dat. Ik werd wel licht gedeprimeerd. wakker. Ik ben een. Nou ja. Wat heb je gestemd? Uh, ik heb, uh, um, ik heb uh, nummer 50 van de PvdA gestemd. Dat is Marjolein Moorman. Die Oké, ja. doet hele goede, ja, hier in Amsterdam, toch? Hele goede dingen hier in Amsterdam. Ik ja. stem normaal, eerlijk gezegd, Partij voor de Dieren. Die had het ja. eigenlijk moeten worden. Lijsttrekker. Ja, maar, maar zij is zo, in hier in Amsterdam is zij zo ongelooflijk goed. Dus ik dacht, ik ga nummer 50 stemmen. voor mij, mijn hele bubbel ja. heeft nummer 50 gestemd. En dan. En dan komt er gewoon een appje binnen, en dan moet Wilfred even kijken. Nee, Emma, dat... <tomstilveren> kijk mij maar aan. <tomstilveren> ja, maar ik, ik, ik weet ik... oh, wel we, we, we, we dat je zegt: we hadden haar gisteren ook uitgenodigd. Toen zei ze: Hoi, Mirije. Dus dat is onze eindredactie. Ik laat hem even voorbij gaan. Ik ben te verbijsterd en te bedroefd. Ja, ja. ja, nou ja dan ja. nodig je mij uit. <tomstilveren> ja. Ja, goed, het het is altijd, er is een gat in de programmering. Nou ja, dan kom ik altijd maar weer. Nou ja, je hebt alweer een boekje dan. Maar maar ik heb boekje. Nee, maar het was, het heeft ik, niet was, ik was wel, het heeft echt niet geholpen. Nee. Ja, maar het is, Dat is wel democratie, hè? Dat, ja, uh, ja dat, dat vind ik echt. Het is, we, we leven, ja, gelukkig, we leven in een rechtsstaat, we leven in een democratie, Vrije journalistiek. Ja, en dit is, uh, uh, ja, ik, ik ben er totaal niet blij mee. Ik wil bijna zeggen: lees mijn boek en zie hoe mooi de wetenschap en de kunst is. Maar ja. het is, uh, AI is ja. niet van gisteren. Las ik net. Dat is van veel langer geleden. Ja, AI, AI begon in 1953. Ik zag dat, was dat uh, ook, joh. Dat ja. is er niet ik? Het... 1953. Dat is eigenlijk. Dat is heel leuk dat je zegt. We gaan nog heel korte inhoud in kan, het, Sam. Natuurlijk. E, Frank kan dat. van Harmelen. E, oh, ik presenteer de centen. Ja, oh, ja. Ja, sorry. <laughs> ja, ik trek toch een beetje naar. naar ja, Sam? Nee, ja, dat is heel natuurlijk. Is dat vaag? Dat dat is dat? heel zwaag. natuurlijk. Maar Sam en ik hebben dit in principe ook gewoon voorbereid. Nee, maar Frank van Harmelen, hoogleraar artificial intelligence, even de, de geschiedenis. En ik dacht echt dat het iets van de laatste 20, 25 jaar was. Maar in 1953 heeft een Amerikaan gezegd... dit gaat eraan komen. Dan heb je een aantal bloeiperiodes gehad. Een aantal dieptepunten. En nou ja, de, de, de, sinds uh, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaar is het echt heel groot. En toen met uh, de opkomst van ChatGPT Precies een jaar geleden. Het is 30 november... In 2022 is ChatGPT op de... op de markt gekomen. Ja. Precies ja, gelukkig. Jij spreekt het ook goed uit, ik durf het niet aan. Uh, nee, ChatGPT. Ja. Uh, check het even zo. GPT voor mij precies een jaar geleden. Ja. en toen, toen ja, dat het natuurlijk het de rest is, is, is ja Klopt het? Ja, ja, ja, ja. Hoe heet het boekje ook alweer? Als, Als we, we wisten wat we, we deden, deden heet het. het geen onderzoek. Ja, en Sam krijgt gewoon mijn exemplaar. Zo ben ik dan toch ook weer. Hè. Heb je er maar één? Nou, dit was wel mijn laatste. Oh. Ja, kijk een beetje vrolijk. Nou ja, ik Was maar een maar beetje. Maar op, heb je dit nu nou nog nodig voor promotie? Nee, niet. Als ik hier ben geweest, dan... De mensen staan morgen toch in rij. rijden, rijen, rijen. Bij de betere boekwinkel. En ook bij Waarin ben ik weer? Welkom, uh, Wilfred. Volgende week. Volgende week. Ja, goed. De was verder, ja. Ja. ja, heb je weer een nieuw boek, mag ik aannemen, ja. Een toch? Nieuw boek. Yes. Ja. Hey, Oké, okay. hey. tot dan. Oh, goed aan je dolf, hè? Ja, doe ik. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC Partners. Aandacht voor ambitie. Wil je meer bereiken met je team? Effectiever samenwerken? Ze inspireren met creatief en uitdagend werk? Automatiseren is niet altijd de oplossing. Maar vaak wel. En dan ga je naar Civics. Civics.nl Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlc&partners.nl. Wij zijn BNR. Een commerciële nieuwszender die volledig journalistiek onafhankelijk is. Wij zijn 100% financieel afhankelijk van adverteerders en sponsors. Maar onze programma's zijn 100% journalistiek onafhankelijk. Daarvoor willen we sponsoren zoals TUI en de Giro bedanken. Deze zakelijke vrienden weten namelijk dat nieuws niet te koop is. Maar weten ook dat nieuws maken geld kost. En dat de waarde van sponsoring onbetaalbaar is. Want door hun naam te verbinden aan BNR... verbinden ze zich aan het hart van de zakelijke doelgroep. En daarmee bouwen ze aan hun merk en bedrijf. Word ook sponsor van BNR. Ga naar bnr.nl slash contact. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de nieuwe alles-in-een ventilatiewarmtepomp... die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met 3000 euro subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de nieuwe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Op zoek naar een live band voor je bedrijfsevent? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl In zes jaar Cryptocast hebben we al twee bear markets doorstaan... met instortende koersen... Tot nu toe nog maar één bull market met prijsexplosies en hype. De CryptoCast is altijd op zoek naar evenwicht. Zoek met ons mee, elke donderdag om half twee. CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland. Bij Camera Express vind je nu de beste Black Friday deals. Koop nu Canon producten en krijg tot 700 euro voordeel. Bezoek onze winkels of ga naar cameraexpress.nl. De veranderende economische omstandigheden kunnen ertoe leiden dat het betaalgedrag van je klanten verandert. Juist nu is het belangrijk om als organisatie grip te houden. Met de slimme automatiseringssoftware van Peet zorg je voor efficiënt debiteurenbeheer en verklein je financiële risico's. Behoud de controle. Get it? Peet. Camera Express. Verkozen tot beste winkelketen en natuurlijk de beste Black Friday deals. Vetbike-producenten beleven niet de makkelijkste tijden. Het weerhoudt Doppio er niet van om een nieuw model te introduceren. Je hoort er maandag om half twee meer over in BNR Mobility. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR Verkeer. Ik ben Dennis mooi van de ANWB. Er staat nu ruim 600 kilometer file. De meeste staan rond Rotterdam, rond Den Haag... ten zuiden van Utrecht en in Brabant. Op de A2, bijvoorbeeld bij Eindhoven richting Maastricht... heb je nu een half uur vertraging door een ongeluk... tussen Best-West en Knoopend de Hoogstaat, 7 kilometer. De linkerreis ook is dicht. De A12, richting Den Haag. Eerst tussen knooppunt Gouwe en Nooddorp, 10 minuten vertraging. Daar is de afrit Nooddorp dicht vanwege een bergingswerk. En een stukje verderop is de weg helemaal afgesloten tussen Blijswijk en Nooddorp. Dat uh, komt uh, door een ongeluk. Omrijden doe je via de NL via Alphen aan de Rijn. A16 Breda-Rotterdam tussen Zwijndrecht en Rotterdam Centrum drie kwartier vertraging door een ongeluk. De parallelbaan is afgesloten. a 59 Den Bosch-Zierikzee tussen Waalwijk Centrum en Dussen is de weg afgesloten. Althans, je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Ook dat is vanwege een ongeluk omrijden. Doe je via Tilburg. Frits Meister meldt de camera op de A5 naar Amsterdam bij 14,7. De A7 Den Oever-Horen bij 63,4 en de A12 naar Den Haag bij 13,6. BNR Nieuwsradio, de nieuwsupdate van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Twee dagen na de verkiezingen zijn ze alleen in Amsterdam nog bezig met stemmen tellen. Dat doen ze niet in elk stembureau apart. Alle stemformulieren liggen in de evenementenhal de Rai. Daardoor is het goed te volgen voor kiezers en voor de media, zegt de gemeente. Waarschijnlijk zijn ze vanavond klaar. Hamas heeft 25 gevangenen vrijgelaten. Het zijn 13 Israëliërs en 12 mensen uit Thailand. Ze werden vastgehouden in Gaza. Het hoort bij de afspraken tussen Hamas en Israël... over het vrijlaten van 200 mensen tijdens een gevechtspauze. Israël liet al tientallen mensen vrij. Ruim 700 mensen die een boete hebben gekregen... voor fraude met hun WW-uitkering hoeven die niet te betalen. Uit onderzoek blijkt dat een manier waarop het UWV de fraude opspoorde... tegen de privacyregels is... De uitkeringsinstantie heeft de boetes daarom teruggedraaid... ook als er echt misbruik is gemaakt. De dode vrouw die gisteravond werd gevonden in Houten in Utrecht... was neergestoken, zegt de politie. In het huis waar de steekpartij was, werd vlak daarna een man gearresteerd. Hij had een relatie met de vrouw en was zelf zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen. De politie heeft honderden mensen een waarschuwings-sms gestuurd. Hun nummers staan namelijk in de telefoons van drugsdealers... die de afgelopen weken zijn opgepakt in Amsterdam... In het smsje waarschuwt de politie onder andere voor de gevolgen van drugshandel, zoals ontvoeringen, liquidaties en explosies. En dan het weer van Weer Online. Vanavond buien en eerst nog veel wind, later droger en dan neemt de wind af. Morgen buien met kans op hagel en onweer, maar ook af en toe wat zon en het wordt 7 tot 9 graden. En tot over het aan Nieuws. Van onze 350 gratis parkeerplaatsen tot aan de verse bloemen op tafel. Bij Buitenplaats Kamerijk maken we het bijzonder. Buitenplaats Kamerrijk. Alle rust en ruimte midden in de Randstad. Voor evenementen van 10 tot 500 gasten. Hey ondernemer! Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl Buitenplaats Kamerrijk. Al vijf jaar op rij de beste eventlocatie van Midden-Nederland. De Nova Groep. De Nova Groep? De totaaloplossing om elke factuur betaald te krijgen. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.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 Vanuit de Fentuno Sky Lounge in het Ruby M Hotel in Amsterdam. Ja, dat zitten we. Op het Rode Plus. En wie wil er nou niet op het rode plus zitten? Nou, bijvoorbeeld Sam Arvas, die vindt het hartstikke fijn. En die is zojuist in contact gebracht met de hoofdredacteur van BNR, Mark Adriani. Dus de eerste ja. stap is gezet. Ben ik nog te horen, de, tr de transfer uh, die gaat eraan zitten. Die je zit er te komen, ja, ja. Ja, ja. Hij bleek je nog je niet wel te hebben, zei hij. Je bent me, je bent me kwijt. Ja. Zo veel betalen wij niet, hoor. Nee. nee. We zijn Mat Zakkerman en die kan er alles over meepraten natuurlijk. Goed dat je er ook bij bent, Mos. Je moeder weet weer dat je er bent, neem ik aan. Zeker. Ja, ja, ja, die maakt zich heel erg zorgen of ik wel genoeg slaap deze week. Ja, ja te druk. Die van Sam ook. Ja, moeder hebt hem ook. Ja, Ja, maar Matt ziet het eruit als 16. Vind je dat echt niet? Nee, ja, maar het ja, ziet, ziet er zo belachelijk ja, jong lullige uit. Lullige opmerking. Het nee, is niet je. lullig bedoeld. Hij ziet er gewoon hartstikke jong uit, die gozer. <laughs> het is dat het radio is, alhoewel binnenkort wordt het tv. Dat kan niet anders natuurlijk. Heb maar je jij die over... foto gezien van, van en, me, en Ik stond en er van... ook op met Dylan Jus Dat was een soort laatste avondmaal. Heb je die wat? gezien? Nee, die heb ik niet dat gezien. Was echt een hele mooie foto. En dat... waar is die gemaakt dan? Gisteren bij de fractievergadering. Oké, okay, maar toen voelde ze zich niet heel erg goed op dat moment. Nee, ja. nee. En jullie wel? Oh, dit ziet er inderdaad wel heel dreigend uit. Ja, dit is een soort... Uh... Maar jij zit helemaal niet op te letten, Mas. Je zit aan de andere kant nee, uit nee, te ik was kijken. live. dus ik, ja. Op mijn oortje hoorde ik de uitzending. Dus ik kijk een beetje Je zit gewoon in de verte te kijken. Je staat te poseren alsof je een acteur bent. Ja, maar het is man. radio, hè. Ik hoef het alleen maar te horen. Ja, en uh, natuurlijk staat uh, Samba weer bij alsof je. Uh, hè? Ja. De officier van Justitie is. Ja, ja. Ja. Zo, zo, zo kijkt hij zo, kijk, zo, kijk ook een beetje. En, en ik zie er ook Thomas van Groningen weer met zijn cameraatje. Ja, die hangt ja. er over ja. de tafel heen. Overal bij. Dat is niet makkelijk voor Thomas, zoals je ziet op deze foto. ja Het is radio, dat is eigenlijk heel raar om een ja, foto ja, te zitten beschrijven. We maar... moeten er nog hier aan wennen. Dat, dat is nee, nee ik laatst. probeer het te beschrijven, alsof het, of je erbij zit. Hartstikke leuk. Ja. Uh, Naast uh, Matz zit trouwens ook... Uh, Matthijs Rodduin, goed dat je er bent, Matthijs. Leuk Leuker te zijn. Ik ga voor jou niks zeggen hoor. Ik bedoel, ik ken deze jongens een beetje, dus dan durf ik te doen. Maar in een ander geval ben ik altijd heel behouden en voorzichtig. Uh, je doet onderzoek naar politieke partijen, je bent ook politicoloog, je bent politiek verslaggever, je bent vooral ook naar radicaal rechts en populisme aan het uh, kijken. Nou, je bent met je neus in de boter gevallen nu hè, deze week. Ja, het was, een, uh, het was een grote verrassing. Ook voor jou. Ja, ik bedoel... ik. even, je doet altijd onderzoek en toch ben je verrast. Ik zag wel aankomen dat Geert Wilders het goed zou gaan doen natuurlijk. Ja. Dat, dat zagen we al een tijdje, eigenlijk al maanden. Maar dat hij zo'n klapper zou gaan maken, dat het zo'n grote uh, verschuiving zou zijn... Dat, dat, dat had ik niet zien aankomen. Maar ik hoor jou zeggen, al maanden is dat zo. Is het niet ja. iets van de laatste weken? Hij zit al, als je naar de peilingen gaat kijken... zit hij al heel, heel lang, eigenlijk sinds april... Sinds is de, de provinciale het stijgen, staten. Is het, aan het, aan het in de peilingen. Ja? Ja. En toen is hij zich dus anders al gedragen of zo. Wat, wat, wat, wat was dat dan? Ik, het, het is een, een, er was natuurlijk heel veel onvrede met de politiek vanaf toen al. Ja, BBB, niet voor niets zo groot natuurlijk, 16 zetels. Het asielthema uh, stond heel hoog op de agenda. Dat zijn, dat zijn twee eigenlijk ingrediënten die ervoor zorgen dat een rechtsradicale partij... Ja, populair kan worden als ja. hij het goed doet. En daar, daar heeft Wilders is langzaam daarvan gaan profiteren. En in de laatste weken en de laatste dagen uh, heeft hij dat nog veel sterker gedaan natuurlijk. Wat maakte hem zo goed dan? Nou, ik denk, uh, hij is geholpen door de VVD... He, door de deur naar Wilders Kijk, op een kier hier. te zetten. Eindelijk als iemand het ziet. Ja. <laughs> ja. <laughs> niet en, Wilfred -Gener. Nee. <laughs> en hij heeft, hij heeft zelf daar heel handig op ingespeeld natuurlijk. Hij heeft uh, door zichzelf te presenteren als een, ja, iemand die compromissen wil sluiten... iemand die uh, waarmee te praten is... Uh, iemand die asiel of die, die, die de islam niet meer als prioriteit heeft. Maar is dat echt zo? Dat is de vraag. Ik vroeg het ook aan toen hij bij ons zat... bent u nou wolf in schaapskleren? Nog een weekje hoef je hier echt niet meer op te voeren... Nou, ik, ik denk dat hij heel graag wil regeren. Ja, Tegelijkertijd heeft hij natuurlijk... Uh, het is niet zo dat, hij, dat zijn standpunten veranderd zijn. Zijn nee. verkiezingsprogramma is nog gewoon helemaal intact. En hij heeft ook nooit iets teruggenomen. Hij heeft alleen gezegd dat zijn prioriteiten iets anders lagen. Maar zijn standpunten zijn nog precies hetzelfde. Maar was dat voldoende voor al die mensen in Nederland... om uh, overboord de uh, andere kant op te gaan? Nou, ik, ik denk dat wat voor een deel ook meespeelde... was dat de, de concurrenten eigenlijk... de, de, de onvrede die werd, werd ook verwoord door partijen vanuit het midden. De BBB eerst en daarna nieuw sociaal contract van Omtzigt. En natuurlijk eerst de BBB, die deed het niet heel goed tijdens de campagne. Het nee. ging ook niet over hun thema stikstof bijvoorbeeld. En vervolgens Omtzigt, in de laatste paar dagen van de campagne... zag je dat hij het, het moeilijk had en dat het ook steeds minder goed ging. En ik denk dat uiteindelijk, uiteindelijk heel veel kiezers... de strategische keuze hebben gemaakt om op Geert Wilders... Te stemmen om hun onvrede te uiten door op hem te stemmen. Okay. En ik denk dat wat Dylan Jessicus in de laatste dagen voor de verkiezingen deed, opeens toch zeggen: Ik ga niet onder premier Geert Wilders in een kabinet zetten, mm. dat dat hem nog net een extra zetje heeft gegeven. Omdat VVD-ers die misschien wel die samenwerking wilden, dachten van ja. Je wil het toch niet. Je hebt eerst gezegd, we kunnen samenwerken. Ja. Maar je wilt toch niet samenwerken. Waarom en deed ze dat, denk jij? Waarom, waarom, waarom, dus nou ja, ze het... zag natuurlijk dat hij steeds dichterbij kwam. Ja. Dus ze heeft waarschijnlijk gedacht van... ik moet mezelf soort van als de premier pre uh, presenteren door toch weer die deur misschien iets meer dicht te gooien. Maar ik denk dat dat de heeft gewerkt. Ja. Snapte jij die? Nee, ja, ja, ze hebben die dag ook, uh, ik heb het ook aan ze gevraagd hoor... die partij, heeft, ze hebben het ook gewoon toegegeven. Ze zagen Wilders heel groot worden, dat hadden ze niet verwacht. Dus het was echt een laatste redmiddel, een laatste poging... om nog wat vliegen af te vangen, of in ieder geval nog wat mensen... hun kant op te trekken. dat zou best kunnen dat het inderdaad verkeerd heeft uitgepakt. Ja. Jij ja, stond naast uh, die landen te, te stemmen, begrepen, toch of niet? Ja, klopt. Dat zei want bij mij in de buurt. Dus ik dacht, ik ga even kijken. Allemaal internationale pers, daar ook. Uh, om haar te vragen of zij de eerste female prime minister of de Netherlands zou ja. worden. Dat dacht ze op dat moment misschien nog. Ja, dat dacht ze echt nog, ja. ja. ja. Maar ja, dat, uh, dat wordt nu ook een stuk lastiger. Als nu zelf VVD gestemd, neem ik aan, toch? Ja, en ze adviseerde mij dat ook gekeken. te doen. maar dat, ja? Uh, ja? dat deed ze wel. Dat heeft ze, ja, ze maar gaf me niet gedaan. Ze heeft dat uiteindelijk toch van Timmermans gedaan. Ik, zoals heb, je zei ik heb een vakje ingekleurd. Oh, je hebt een vakje ingekleurd. wel. Zij die dat laatst? Natuurlijk. Of was het helemaal Ja, ik die laatst, ja. Nee. Ja. Nee, joh. <laughs> Dat is niet waar, hoor. <laughs> nou ja, wie weet, het zou zomaar kunnen, toch? Of niet? Het zou kunnen. Het zou ja. ook een van de andere 26 partijen kunnen zijn. Ja. Dat lijkt me zo lastig voor jullie dat je het niet kan zeggen. Nou, dat is helemaal niet lastig, gewoon niet zeggen. Nee? Nee joh, wat, wat is daar moeilijk aan? Ja, ik zou het wel zo... ja, jij, jij zegt je echt dat je het helemaal niet Ja, ik schiet ook alle kanten op, als ik heel eerlijk ben. Maar wat is het geworden uiteindelijk? Nou, ik wilde dus bal doen. Ik kon hem maar... niet vinden op het. <laughs> nee, nee, Maar ja, toen, zag ik, toen zag ik ook dat de PVV wel heel groot begon te worden. Ja? Toen dacht ik, ja, dat kan ook niet de bedoeling zijn dat hij dat groot wordt, prima. Maar te groot moet ook niet. Toen heb ik VVD nog gestemd op Erik van den Burg. Onder het, onder het motto van, ja, dan zal dat wel de grootste partij worden. Worden. Waarom Erik van den Burg? Die vind ik nog een beetje sociaal, gewerkt uh, ja, oh, okay. ja, ja, wel zijn. En die had ook nog een buikgriep opgelopen. Hij, voor Paruba. Is, ja. hij is terug. Ja. Hij is terug. Ja. Hij was er weer. Ja. En, uh, en nou, goed. Die heeft zich er helemaal de, de, de tandjes gewerkt voor dat voor, dat spreidings, voor die spreidingswet. Ja. En toen ging de VVD tegenstemmen. Nou, dat is er ook lekker. Ja, ja. Ik denk ik. ga het voor Erik doen. Die heeft het zo zwaar gehad. Nee, met dat idee van strategisch stemmen. Want ja, ja, of het nou heel goed. Is het goed voor het land? Dat, dat we, nou wat we nu zien is dat eigenlijk... Wat de uitslag is het gevolg van strategisch stemmen... voor een heel groot deel. Hè? Want het, het, het, het, de reden dat de PVV zo groot is geworden... we weten dat een derde nu op de PVV heeft gestemd... vanuit ja. strategische uh, motieven. De vorige Alleen, keer ook zo bij D66 en v ja, toch? Ja. Wat, wat dat betreft, het is misschien wel leuk... om, om um, één overeenkomst tussen D66 en de PVV uh, te noemen. Dat is dat ze, de vorige keer D66 als spons is volgezogen... met strategische stemmers. En nu de, uh, de PVV dat voor een deel is. Ja. Kan de PVV in een kabinet als ze erin zouden komen... nou echt zoveel veranderen de komende jaren? Ehm... Um. Ze kunnen natuurlijk, als zij in de regering komen, kunnen ze, kunnen ze allerlei dingen gaan veranderen. En dat kan met name ook, omdat de partijen waarmee zij een regering zouden gaan vormen als dat mm -hmm. gaat gebeuren. Ja. Omdat zij allemaal uh, ideeën hebben die, uh, die behoorlijk recht zijn op het gebied van met name immigratie. En, en weinig groen zijn op het gebied van klimaat. Daar kunnen ze elkaar allemaal in vinden. Dus met zo'n regering zal niet alleen door de PVV, maar ook door de andere partijen... Uh, zou dat beleid waarschijnlijk heel sterk uh, naar rechts gaan verschuiven. Dus de kiezer kan eindelijk eens dus iets merken van een nieuw beleid. De kiezer, als, als, dit, als er een uh, regering komt van deze rechtse partijen... dus PVV, uh, VVD, dus nou misschien nee, toch niet... Een spelletje maar... heb ik net gehoord. Van het zou van heel goed Stolen. kunnen dat dat ja. een spelletje is... maar dan gaat de kiezer zeker daar wat van merken, ja. ja. Hey, uh, hij kende hem niet, maar hij zit nog niet zo lang in het vak... maar jij kende hem vast zeker wel, Gom van Strien. Kun je iets vertellen over Gom? <laughs> ja, ik heb hem net voor het eerst uh, horen spreken. Hij heeft ja? net, een, net een persconferentie uh, gegeven. Uh, ja, hij, zit al, hij is al heel lang actief voor de PVV... maar hij is, volgens mij heeft hij één keer het nieuws gehaald... en dat was toen hij een keer uh, de Eerste Kamer nep parlement noemde. Dat was in oh, 2015. Dat is wel handig. Ja, ja daar kreeg je net dus ook vragen over. Nou, ja. Hij wilde het niet terugnemen. Hij vroeg eerst ja, wanneer zou ik dat gezegd hebben. Dat, oh, dat is, wist hij al wist niet meer. Ja. Nee, Lekker, geen, geen actieve herinnering Geen actieve herinnering, aan. herinnering nee. um, Maar hij zei wel dat hij vertrouwen had in onze, in onze democratie. Dus hij wilde niet de woorden terugnemen, maar hij heeft toch een soort van gespind dat hij toch nu wel weer vertrouwen heeft in de democratie. Misschien ja. ook omdat ze zo groot zijn geworden. Ja. Robjet ja. had aangegeven dat hij het liever iemand had gezien met meer afstand hè, van de politiek. Nou ja, het is natuurlijk ook toch wel vreemd dat het iemand is die in de Eerste Kamer zit. Vorige verkiezingen was het Annemarie Jordesma van de VVD... die toen ook in de Eerste Kamer zat. Ja. Uh, toen was de conclusie, je moet meer afstand zijn. En Gon van Sien stond ook op de kandidatenlijst voor de PVV. Op, uh, op plek 45 als lijstduur. Maar nog. in theorie zou hij dus ook nog de Tweede Kamer in kunnen komen... als er uh, nog een paar PVV'ers minister worden... of opstappen vanwege relletjes. Dus ja, hoeveel afstand heb je dan van de politiek? Niet. Ook weer niet superveel. nee. Hoe gaat het nu verder? Neem ons even mee, uh, Sam. Wat Komende we mee week uh, gaat, gaat deze verkenner in gesprek met alle, alle lijsttrekkers. Hij kreeg net ook al eventjes de vraag van... Ja, gaat u dan al gelijk naar een voorkeurscoalitie kijken... bijvoorbeeld van de rechtse partijen. Hij zegt, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga eerst gewoon het gesprek aan met elke lijsttrekker apart. Wat zijn de lessen? Hoe, worden, hoe wordt deze verkiezingsuitslag geduid door die partijen? En dan uh, gaat hij een uh, rapport uh, geven, toch, Pat? Ja, op uh, 5 december dat nou komt dat. Ja, hij heeft de ja, het was net om ik half vijf, jou, dus hij zat dus, hier uh, aan tafel. Oh, okay. Dat ik dit al weet, is al heel knap. Hey. Oh ja, is dat zo? Ja? Hij gaat vanaf maandag ja, gaat hij in volgorde van groot naar klein met alle 15 partijen praten. Dan, als het nodig is, gaat hij uh, met sommige partijen nog een keer praten als hij dat wil. En dan komt hij op 5 december met een eerste advies voor, uh, voor een informateur en een eerste coalitie om te gaan onderzoeken. Uh, en dan moet de Tweede Kamer moet daar officieel nog over debatteren en stemmen. En dat is dan op op 7 ho ho december. Hoe lang gaat dit in totaal duren dan? Nou, de verkenning duurt uh, hooguit tot en, met, uh, tot en met 7 december. Okay. Want dan uh, is de Nieuwe Tweede Kamer gaat debatteren om een informatie. Ja, hey, ik heb nog nooit iemand gekend die Gom heet eigenlijk. Jij wel? Nee. Gom. Volgens mij heet hij gom. Gomaris. Uh, nou, ook dan Onleden heb je dat nog, nog van nooit gekomen. Hey, ik heb dat gezet. nog iemand die zo heet, maar nee. een aparte naam, Gom. Nou ja, daar kwam ik even op. Ja. Interessant. Hey, hoe, hoe, hoe rechts is het beleid eigenlijk van, uh, van Geert Wilders? Of valt het ook wel een beetje mee op sommige punten? Nee, hij is heel duidelijk een, een, een radicaal rechtse politicus. Dus hij heeft heel, als je, ook als je naar zijn kiezers gaat kijken... maar ook als je naar zijn eigen programma gaat kijken... dan zie je dat op het gebied van immigratie, uh, dat hij heel rechts is. Als je gaat kijken naar uh, klimaat, dan, dan wil hij dat er niet te ver... Gaande maatregelen getroffen worden. Dat is een ja. ja. ja. Maar, als je naar, maar als je naar economische onderwerpen gaat kijken... dan is die wat minder recht. Dan zit die ja. eigenlijk wat meer in het, in het midden, zou je kunnen zeggen. En op sommige dingen is hij best wel links. Hij wil de BTW op boodschappen wil die compleet schrappen naar 0%. Het minimumloon moet omhoog. Vliegbelasting moet eraf. Het klimaatfonds moet helemaal worden geschrapt. Hmm. Dus als je kijkt naar de, de overheidsfinanciën... Dan, dan gaan die er slechter uitzien dan bij de meeste linkse partijen, zeg maar. Ja. Bij SP voorbij. Maar er zijn mensen de straat op gegaan gisteren op meerdere plaatsen. Is die onrust terecht, vind jij? Nou, ik denk sommige van de, van de opvattingen van Geert Wilders, hè, die ook in zijn programma heel duidelijk staan, die, ja. die die zijn, dat er is een conflict met een aantal elementen van onze democratische rechtsstaat. Uh, dus ik denk dat het terecht is dat mensen zich daar zorgen over maken. Um, en, en, en ja, we weten dat Geert Wilders nu gezegd heeft dat hij zich aan de grondwet zal gaan houden, maar het is wat, Zo, wat mij betreft wat opvallend Ja, precies dat hij ja. dat moet benadrukken, dat hij dat gaat doen. Maar dat komt ook omdat hij erop aangesproken is onder andere door Pieter Omtzigt en andere mensen die hebben gezegd, ja, maar het is een strijd met de grondwet, dus dat moet hij ook wel benadrukken, toch? Ja, maar het is natuurlijk wel opvallend dat er een politicus... nu de grootste uh, uh, partij is in Nederland... en uh, nu het initiatief heeft om een regering te gaan vormen... dat het nodig is dat hij moet gaan zeggen dat hij zich aan de grondwet gaat houden. Ja. Dat betekent dat zijn standpunten die hij verkondigt... Uh, ja, dat hij nogal op gespannen voet daarmee staat. Het dus is het interessant doen? wat Pieter Omzicht daarover heeft gezegd. Want die zegt, ja, Geert Wilders moet zich al sinds 1998 daaraan houden. Want als je wordt geïnstalleerd als Kamerlid... dan moet je ook de eed of de belofte afleggen op de grondwet. Dus uh, zo waarlijk helpt mijn god almachtig, of dat beloof ik. En dat doet hij al sinds 1998. Dus sindsdien zegt hij eigenlijk al: ik ga mij houden aan de grondwet. Dus in die zin gaf Pieter Omzicht een kleine opening van: nou ja, dat, dat doet hij al. Dus in die zin is dat ja, probleem er dan niet. Waarbij we net eerder al constateerden... dat Pieter iets te uh, happig was op de avond zelf natuurlijk. En hij dacht altijd al weer, weer fout begrepen. Ja, ja wij hebben ja. het fout begrepen, toch? Ja, dat was dus van ons, toch? Al, altijd, altijd, zo. altijd als, ja. als Pieter Omzicht draait, dan hebben wij het fout begrepen. Ja, dat is, dat dat is dat, lastig uh, aan dit vak natuurlijk ook. Nou. Je hebt het altijd fout gedaan, Mats. Ja, ik, heb, ik heb die man nooit begrepen. Nee, ik begrijp er ook eigenlijk niks van. Begrijp jij, Matthijs Nee, het is, het is ook opvallend. Het, het gaat, nu gaat het nog interessanter worden, denk ik. Want nu de VVD die terugtrekkende beweging heeft gemaakt, die ja. natuurlijk best wel tijdelijk kan blijken te zijn, uh, wordt heel interessant wat Omzicht gaat doen. Want hij is nu degene die een uh, regering kan gaan vormen met twee partijen die rechtspopulistisch zijn. Uh, en hij heeft zich in het verleden natuurlijk heel principieel opgesteld als het gaat om de grondwet. Dus de grote vraag is nu natuurlijk wat hij nu gaat doen. Wat denk je dat hij gaat doen? Nou, oh, kijk kijk eens naar het verleden, heb ik geen idee. Nee. Hij nee, heeft als, als CDA heeft hij wel gestemd voor samenwerking met de PVV toen op dat beruchte CDA-congres. Mm -hmm. uh, dus toen was hij in ieder geval stond hij daarvoor open. Ja. Uh, de vraag is of hij dat nu, uh, wat is het, 13 jaar later uh, weer staat dan. Ja. De ja, ervaringen daar waren niet heel positief. Ik denk dat hij gewoon voor een rechtskabinet gaat. Ja. Ja. Het is mij ook opgevallen hoe vloeibaar alles heel snel eigenlijk is geworden. Ja, en hij heeft die opening gehouden ook expres. Ja. En dat, dat was ook in die gesprekken. We hebben wel veel contact gehad ook in aanloop naar de verkiezingen... Met, met de partij geprobeerd op de voet te volgen van hoe gaat het nu in die opbouw... en wat is uiteindelijk hun strategie. En ik, achteraf heb ik, krijg ik eigenlijk een beetje het gevoel dat de strategie dat er geen ruimte was voor strategie... maar gewoon de tijd die ze hadden om dingen te doen, hebben ze maar gebruikt. En ze hebben er wel over nagedacht van ja, hoe gaan we ons... Ja, uh, hoe, wat gaan we doen met Geert Wilders en wat is ons standpunt? En er is wel. Toch expres, daar hebben ze ook gezegd wel hoor... een opening gehouden om uiteindelijk... als de kiezer echt voor Geert Wilders gaat... en zo groot wordt zoals hij nu is... dan willen ze dat niet, uh, ja, willen ze dat niet zomaar laten, laten voorbij laten gaan. Dus nee. dat betekent toch met hem in een kabinet gaan zitten. Ja, en even iets anders. Hè. We hadden ooit een lijst Pim met Matt Herbe... en de, de Bommen of die voorbij kwamen. Ja, dus was... Het wordt weer een prachtige tijd. Ja, het was bijna comedy. Het was bijna, het was bijna Het was bijna niet voor te stellen dat het echt was. Gaan we dat nou weer mee? Maken dit, die onzin? Ja. Ge Geert Wilders loopt natuurlijk al veel langer mee. Hij kent een heleboel mensen. Maar er zijn maar heel weinig uh, politici die die, die die heeft natuurlijk. Ja. Er, er zijn een paar mensen om hem heen. En er komen nu een heleboel mensen in de, in de ja, Kamer. De, die Ja, hadden we van Bakker Bart. En de dames van een Poffertjeskraam. Ja, dus het, het, de grote vraag is... Ik denk die, niet dat die mensen geen per se dat zeg ik helemaal politici niet politici zijn. Ze hebben geen enkele maar, vorm van ervaring. Nee, nou, nee, er zijn heel veel mensen die gewoon in, in de Provinciale Staten hebben gezeten. Of zitten al op dit moment. Maar het wordt de uitdaging. Het zijn er 44 of misschien 45. Maar daar ja, is de 45. Ja, maar, maar die mensen moeten ook in, in de provincie... daar zitten ze nu ook op dit moment. Als je dat moet combineren met het Kamerlidmaatschap... in de Kamer moet je eigenlijk op elk moment wel bereikbaar zijn... om, om naar een debat toe te komen of om te stemmen. Als, je dat, als iemand dan toevallig even in een vergadering bij de provinciale staten zit... ja, dat, gaat met, dat bijt dan met elkaar. En het is ook alleen maar de vraag... heeft hij wel genoeg mensen om de boel te vullen. Aangema ja. wil graag minister van VWS worden. Uh, misschien dat Martin Bosma wel Tweede Kamervoorzitter wordt. Nou, dat gaan er al twee af. En je hebt je, je bijna, je bijna niks om uit te vissen. Nee. Het is heel lastig voor, voor Gert Wilders om mensen daarbuiten ook te vinden. Want uh, we ja. weten dat mensen die, uh, die de politiek uitgaan... maar actief zijn geweest voor de PVV... dat die het heel lastig hebben om een, om een baan te vinden. Omdat Wilders natuurlijk een heel groot... Imago-probleem heeft. Ja. Omdat, uh, ja, maar omdat die... misschien dat dat nu ook wel wat minder wordt. nu die toch meer mainstream is geworden. Ah. dat dat probleem in de toekomst. Ja, maar wat maar werkt dat wel zo? Ik bedoel, ik kwam een aantal mensen tegen. en ik zal geen namen noemen. maar uh, mensen die. Uh, nou, be bekend zijn of. Uh, een goede baan hebben. die PVV stemden. Oh ja, Want, wie dan? Nou ja, maar die gaan dat dus niet bekend maken. En die zullen ook niet zo snel uh, een functie aannemen natuurlijk. Omdat ze wel denken. ja, ik roep het wel, ik zeg het wel, ik doe het ook wel. maar ik ga het natuurlijk niet uh, verder uitvoeren. En dan, dan krijg je dus B-kwaliteit of C-kwaliteit. Ja, en uiteindelijk zou het dus ook best wel kunnen. Hè. Hij, hij wil graag regeren, maar het zou kunnen dat er een andere oplossing komt. En dat hij uh, geen ministers gaat leveren. Dat er toch een soort gedoogconstructie komt... waarbij de PVV niet in de regering komt. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Ja, um, ja en kan dat, dat, zou... dat nog. Ja, dat kan zeker. Ja. Maar zou hij dat willen? Nou, ik denk dat hij zelf wel in de, dat hij die fractie wel gewoon wil leiden. Want hij is een enorme controlfreak. Dus ik denk dat hij dat zomaar uit handen geeft. Een 37-koppige fractie. Ik kan me niet voorstellen dat dat, dat dat heel makkelijk gebeurt. En dan is het voor hem de makkelijkste oplossing. Meneer Omtzigt, levert u maar de ministers. Mevrouw van de BBB, Karen van der Plas. Doe Mona er ook maar bij. En ja. uh, laat de rest maar uh, die ploeg vullen. Echt waar? Dan zou, als, als hij zou gaan ja, er is een constructie mogelijk dat hij een soort van in de regering zit zonder ministers. Maar het zou ja. kunnen dat hij gaat gedogen. En, en laten we wel zijn dat de VVD toch gewoon uiteindelijk terugkomt uh, na een tijdje. Hè. Ze moeten even wachten, maar het is heel goed mogelijk ja. dat zij terugkomen van het besluit om niet te gaan. En kan dat met Jezus of moet dat zonder dan? Als minister of als premier? Nou, überhaupt bij. Ik bedoel, die heeft natuurlijk zo zegt sterk gemaakt... dat ze het niet wilde gaan doen, toch? Nee. Ja. Ja, ze wil in ieder geval wel blijven. En ze heeft steun van de fractie om, uh, om aan te blijven. Maar hm? goed, ik zag wel ook alweer bij... er uh, uh, komt dus woensdag toch een partijcongres? Dat ja, vertelde, het... en Raymond gaat staan. Die gaat roepen, wegwees. Oh nee, hij ging, hij ging positief. Hij is voor, voor ja. samenwerking ja. met uh, de PVV. En ik denk best wel veel in de achterban. Dus ja, dat zei hij ook, ook. 70 procent ja. had hij het ja, over. Kwart, ja, drie kwart. Volgens mij alleen meer de, de jonge, progressieve, beetje de JOVD-tak. Ja. Die heeft zich wel uitgesproken nu van... doe het uh, maar ik denk dat het grootste deel ook juist wil samenwerken. Ja. Nou zit je er heel goed in, ook zeker dat rechtspopulisme. Is dat nou een tijdelijk iets in? in ook in Europa, denk jij? Of? Nee, het is, uh, je ziet eigenlijk als je na af, naar de afgelopen 30 jaar gaat kijken, dat ja? ze heel geleidelijk aan, als je heel Europa samenneemt, hè, dat ze heel geleidelijk aan gigantisch gegroeid zijn. Van ongeveer 5% van de mensen stemden op dit soort partijen begin jaren 90. Ja. En nu zit dat tussen de 15 en de 20% gemiddeld. En wij zijn nu natuurlijk met deze verkiezing een uitschieter naar boven. Ja, maar dat zal zich ook nog door gaan zitten, als ik jou zo hoor. Dat weten we niet, de zit gezet heeft. Er zit in ieder geval er zit niet een hele duidelijke uh, piek op. Dat heb je nu ook gezien, juist omdat ze allerlei strategische kiezers kunnen uh, stemmen kunnen trekken. De mensen die nu op de PVV gestemd hebben... die hebben dat voor een deel om strategische redenen gedaan. En waarschijnlijk ook, we weten dat er een, een fenomeen is... waarin mensen op een partij stemmen die eigenlijk radicaler is dan zijzelf. Omdat ze zo hopen dat het beleid uiteindelijk hun kant opgetrokken wordt. En ik denk dat dat een belangrijke strategie is geweest van veel van de kiezers. Oké, okay, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar Belloni in Italië... werkt dat nou een beetje? Want dat is ook behoorlijk rechts natuurlijk. Dus... Zijn ze daar tevreden met hoe het gaat? In Italië heeft Meloni zich relatief uh, matig opgesteld sinds zij uh, premier ja. is geworden. Uh, en het is niet zo dat. Uh, en er is relatief wat steun uh, uh, voor haar. Italië is natuurlijk wel een hele interessante casus, omdat er nog een andere radicaal rechtse partij in de regering zit. Die ook juist aan, aan, aan haar trekt om weer wat radicaler te worden. Wat als zij zich ook weer wat gematigder kan opstellen. Dus het is, het is heel erg de vraag wat, uh, wat Wilders gaat doen. Maar het zit niet in de aard van het beestje bij Wilders om zich uh, gematigd op te stellen op een uh, lange uh, termijn. Meloni, die heeft honderdduizend, honderdduizenden... arbeidsmigranten. Kom allemaal maar hier naartoe. We hebben jullie nodig voor de economie. Dat zie ik Geert Wilders nog niet doen. Nee. Ze nee. <laughs> zou eigenlijk de tent dichtgooien toch, had ze in eerste instantie gezegd. Ja, voor, voor, voor asiel, maar ja. voor arbeidsmigratie... Dat heeft is je heel veel mensen nodig ja Even een gokje van jouw kant. Hoe lang gaat het duren voordat we een kabinet hebben? Oh, ik gewoon, ja, gewoon even als het vinger werkt ja, maar dat, het is allemaal speculatief. Hey, over dingen dat die vind ik we ook wel. Maar we zitten op de vrijdagmiddag. Mensen zitten lekker te borrelen, joh. He, die prachtige tent die je er van toen ik al Ik denk laat. Over, over een jaar dat we een rechtskabinet hebben. Over een jaar? Ja, ik denk het. Ik oh, denk wel sneller. Misschien een half jaar? Ik denk het nou? heel lang Mathijs? 2017 was het uh, dikke 200 dagen. Uh, de laatste verkiezingen, ongeveer 300. Ja. Ik ga voor de, dan ga ik voor de 400. Zo, Matthijs Rooduin. Dat zijn teksten. We gaan een andere baan zoeken. Ja. En Man Zakkerman was er ook bij. Goed, er weer aan je moeder. Sam, jij blijft nog even zitten, toch of niet? Ja? En even praten met Marco Adriane, hè, de hoofdredacteur van deze zender. Ik kunnen wat regelen. Ja, ja, ja. Oké, okay, zo. is eigenlijk. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. Our people make the difference. We gaan de metaverse in. Alles wordt AI. Composable e-commerce. We duiken in de wereld van voice-activated shopping. Zo Jeroen, dat hoofd van jou zit echt vol ideeën. Vakkennis groeit tijdens de wetwinkelvakdagen. 23 en 24 januari. Gratis kaarten op webwinkelvakdagen.nl. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN. Makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje Extra Veilig Internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van zes maanden Zakelijk Internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com slash extraveilig. Vakkennis groeit met 200 lezingen. Bekijk het programma op webwinkelvakdagen.nl als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen... kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zevende zakelijke hypothekenfonds van mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro... Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Als werkgever is het welzijn van je werknemers een topprioriteit. Daarom kiezen al meer dan 900 organisaties wereldwijd voor OpenUp. Het all-in-one platform voor het mentaal welzijn van je werknemers. Ontworpen om jouw teams veerkrachtig te houden. Van groepsessies en masterclasses... tot één-op-één gesprekken met psychologen in meer dan twintig talen. Volledig anoniem en toegankelijk op ieder moment. Ontdek wat OpenUp voor jouw organisatie kan betekenen... en ga naar openup.nl slash bedrijven. Investeren? Kom naar één van onze kennissessies... Van een waterstofnetwerk tot elektrisch aangedreven schepen. De Rotterdamse haven is nu nog een van de grootste vervuilers van Europa. Want dat willen ze daar snel veranderen. Hoe precies? Dat hoor je maandagmiddag om drie uur in BNR Duurzaam. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Met mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel, extra bonusaanbiedingen, extra korting op bio en Aha Terra en extra zegels en miles en extra lekker. De eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/ premium. Heb jij je opleidingsbudget dit jaar nog niet besteed? Kijk op icm.nl voor inspiratie. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Bnr verkeer. Ik ben Dennis mooi van de ANWB. Er staat nog 565 kilometer file op de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen. heb je nu flinke vertraging te pakken, want er is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoogkerk en Leek zat 8 kilometer, kost je 50 minuten extra. De A12 richting Den Haag is weer vrij. De weg is dicht geweest bij Noodorp door een ongeluk. Tussen Knoop het en Noodorp. staat nu wel 14 kilometer file. En doe je er nog steeds bijna een uur langer over. Op de A59, Den Bosch richting Zierikzee tussen Waalwijk en Ramsong sfeer Nu drie kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterhuishoek is dicht. Flitsbaar is te melden camera op de A29. Rotterdam-Bergen op Zoom bij 15,4. En A35 Almelo-Enschede bij 48,8. BNR Nieuwsradio. De nieuwsupdate van half zes. Goedemiddag, ik ben Martijn Richters.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 Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl slash embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per Focus Kliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze Cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.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 zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Eh, volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er, zijn, er zijn andere mensen die willen wonen, dus van de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Op zoek naar een spreker voor je congres of event? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en Tui. Live happy, BNR Nieuwsradio. De Friday Move. De Kiezer heeft vanavond gesproken. Na vijftig, bijna 50 dagen oorlog dat we eindelijk een gevechtspauze komt. Ik hoop vooral dat we heel snel een stabiel kabinet gaan krijgen. Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen. het genezen? Met alweer het uh, laatste uur van deze uitzending. De Friday Mahouf met Nepo Baby Sam Hagens. Mm -hmm. Jij kan er ook echt om lachen, dat zie ik ook al ja, jij. Ja, ja. Dat vind jij leuk, vind he, dat soort schattig. dingen. Ja. Politiek verslaggever van Hart van Nederland. En zo natuurlijk van Pieter Jan Hagens. Die het nog steeds scherp doet. Uh... Goede debatleider. Nee, maar ik huh? ben het serieus. Die is nog steeds hartstikke scherp. Ja, hè? Hij is superscherp. Ja. En, uh, maar ja, hij gaat een keer met pensioen. Hoe oud is hij nu? Hij is nu 65. Maar nog twee jaar dan nog zo? Ja, ja, zeker. Nog twee jaar. Maar, maar waarom zou moment... hij stoppen? Bedoel? Ja, op een gegeven moment heb je het, ja, het wel gehad. Ga je een beetje met je kleinkinderen gezellig leuke dingen doen. Hoezo? Dan kan hij... Achter de geranium zitten dan is het afgelopen, man. Kan ik, gaan, kan ik gaan werken dan kan hij met mijn kinderen lekker naar de dierentuin? Nou ja. Ideaal, lijkt mij. Als je het nog op dat niveau verkeert, dan ben je toch hartstikke stom als je ermee stopt? Dan ga je toch lekker door. Erik Scherder komt hier zo meteen voorbij, hè? Die ja. wordt 72 volgende week. Nou, die rent hier nog zo meteen 10 rondjes. Superfit. Die rent ja. jou er gewoon uit, hoor. Martin Koolhoof, doe jij nog een beetje aan gezondheid eigenlijk? Of... Uh, ik zou wel de microfoon erbij pakken. Dus. Ja. Ja. Heel goed. Ja. Uh, nee, ja, je, je kijkt erbij alsof je denkt van niet. Nee, ik, ik, ik ga tegenwoordig naar de sportschool, joh. En ik drinkt 0,0 bier. En ik drink 0,0 bier, hè. Echt waar? Ja, joh. En waarom doe je dat? Nou ja, er zijn allerlei redenen om, uh, om te denken dat alcohol niet zo heel gezond is. Nee, klopt. ja. ja. En maar dat inkeer is uh, wanneer ingestart? Dat is uh, nog niet zo heel lang geleden. Uh, eigenlijk was het om, om te kijken uh, of ik dat zou kunnen. Ja. Uh, en uh, dat is te dat is een maandje of vijf geleden of zo, denk ik. Ja. En het ging zo makkelijk, omdat er tegenwoordig gewoon best wel, uh, wel oké okay alcoholvrij bier is. Dan gaat het heel makkelijk? Ja, vind het niet saai. Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, nee, nee, nee, maar ik ben zo leuk van mezelf. Dat, dat is waar, dat, ja. dat scheelt ook een Jij stuk drinkt raak. ook niet, toch, Wilfred? Alweer een maand of vijf niet. Nee, eigenlijk de hele jaar al bijna niet meer. Ja. Nee, dat, uh, ja. Ik vind dat zo nu dan een beetje saai. Ja, nou, heel soms, op ja. feestjes en zo. En ik was op een gegeven moment ergens in, uh, in Spanje... en de, daar, uh, daar was het hele alcoholvrije uh, bier en zo. Dat was daar nog niet helemaal doorgekomen. Nee. En, en toen was het voor het eerst dat ik me ook echt alcoholist voelde. Dat ik dacht van... Uh... Wacht eens even, nu, heb, nu wil ik gewoon drank. En dat heb ik niet gedaan. Maar, nee, nou, ja. beter geen alcohol, dus dat heb je het hartstikke goed nee, gedaan. Ja. ja, Wat heb je gestemd vinden uh, Omzicht heb ik gestemd. Oh, ja. dan ben je wel blij toch? Of zeg je nou. Nou ja, ik bedoel, ik ben wel een beetje geschrokken van de uitslag. En ik ben niet zo hysterisch als heel veel mensen. Uh, nee, je gaat niet zijn. demonstraties meelopen? Nee nee, nee, nee, dat vind ik onzin. Ik bedoel, uh, maar uh, um, voor cultuur uh, is dit natuurlijk niet. Uh, Per nee. se de beste uitslag. Nee, dat, die ja. conclusie had je net ja. al getrokken. Hè? Ja. Ja. Je kwam net aanschuiven. Toen zei je ook nog, ja, en wat ook nog kan gebeuren... stel nou dat die Rutte naar de NAVO gaat, dan... Ja, ja dan, dan krijgen we dus de uh, demissionaire premier uh, uh, Kaag. Jij vroeg het me net. Maar ja. ik, kreeg, ik zag net ook een andere theorie... dat Jisselgus dan alsnog premier wordt. Hoe dan? Dat kan ook nog. Maar hoe dat werkt weet ik eigenlijk niet precies. Maar maar er is niet voor niks een vieze... dit. Ja, daarom zit hij hier toch? Ja, als jij het niet weet. Ik weet niet wat de regels. is. Jij wilde dus ze aan mijn stoelpoten zagen... maar je bent op je eigen vakgebied en staat om te zeggen hoe het in elkaar zit. Is, er is nog geen nieuwe regering. Dus dan lijkt mij dat normaal gesproken de vicepremier dan... Uh, uh, demissionair premier wordt. Nou, dan krijg je alweer nog even maar, een, maar kijk, een mooi jaar. wat het uiteindelijk is... als, als Rutte weggaat... schuift Jussikus natuurlijk door... als belangrijkste vvd uh, Minister, ja, maar, dit, maar we hebben het nog over. Er is toch nog geen nieuw kabinet, dus nee, klopt. ja, je moet moeten, moeten zij, die dan over stemmen of zo. Ze zit er al in, hè? Ja, dat klopt. Ja. Maar, ja, okay. ja. ze was vrij uitgesproken hè, over deze uitslag. Uh, over de ja. uitslag, die ja, gaat Wat wat. Oh wat, wat, wat, wat, ja, wat ze vond het voor het land betekent. Te het een ramp voor het land. Ja. Ja, nee, ja dat, dat verbaast me ook niet hoor, dat ze daar, dat ze daar uitgesproken over zijn. Ja. Zij zijn ook veertien of 15 zetels gezakt. Dus voor, uns, voor D66 is het natuurlijk ook ja, heel pijnlijk. Ja. Bij welk rapportcijfer zou je trouwens GroenLinks PvdA willen geven? Uh, voor de campagne voor hele campagne. Uh, nou, ik denk dat het sowieso een voldoende is. Omdat ze in ieder geval, wat knap is, meer zetels hebben... dan als je die twee partijen gewoon aan elkaar toevoegt. Want dan hadden ze volgens mij 17 zetels ja, gehad. Gekeerd, ja. Vorige keer, ze zijn nu Maar niet 25. Bij, de, bij de vorige de, de verkiezingen twee jaar geleden. Volgens mij hadden ze toen meer. Nee, ja, toen ze, als je ze bij elkaar optelt, wat ja, ze in de, de Tweede Kamer hebben... kwam, kwam uit. je op 17 en niet uit. Niet in de Tweede Kamer, maar we weten die vorige keer... Officiële Staten. Toen was het ook weer iets, hoog, was het wel iets hoger. Ja, dat ja, klopt. Ja. Uh, maar ja, die campagne, uiteindelijk is het gewoon echt... Geweest, ja. Dus ik zou zeggen: een krappe voldoende. Oké, okay. en dat geven ze zelf ook toe hoor. Ze zitten echt. Gisteren uh, was, was er zo'n debat van die campagneleiders. Nou, naar... de sfeer was, was echt wel bedroefd, en ook in die fractie. Uh, ze balen echt enorm. Ze hadden veel meer gehoopt. En ze hadden echt gehoopt dat Timmermans omhoog zou schieten en de grootste zou worden. Ja, het is gewoon niet gelukt. Nee, nou, dat is de conclusie. Uh, Martin, je komt voor iets anders natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Uh, je wilde iets vertellen over alcoholvrij bier? Nee, daar vroeg je me naar. Dus. Oh ja, dat is waar. Daar <laughs> kom je dus niet voor. Uh, je gaat weer het theater zitten, toch? Daar kunnen we je weer bewonderen. Ja, dat klopt. Uh, dit keer gaan we het hebben over uh, uh, Ennio Morricone. Dus uh, uh, in, in allerlei bioscopen en uh, filmhuizen in uh, Nederland... Uh, ga ik dan een, uh, na een uur, nou, meestal anderhalf uur... Ja, door ja, te lang. Ja, zo. Ja. Uh, over uh, Ennio Morricone praten en allerlei prachtige scènes laten zien. En dan daarna een, een film. Ja, nou, dit herkennen we meteen. Kunnen jullie dit ook? Ja, natuurlijk. Ja, iedereen ja. kent het. Ja. Ja. Legendarisch, dit, hè? Ja, dit is legendarisch, ja. ja. Is het misschien wel de bekendste van alle films? Waar je de muziek van herkent. Ik, ik denk dat dit... Uh, uh, ja, volgens mij komt dit ook stelselmatig op nummer één... Uh, op alle lijstjes als het gaat over filmmuziek. En, ja. en, en niet onterecht. Het is ook nog steeds mijn favoriete film. Wat maakt die film zo goed dan? Ja, ja omdat zo te alles er goed aan is. En, omdat die, en als je dat nog iets specif meer specifieert... het is gewoon ontzettend memorabel. Er zitten zoveel scènes in die je uh, die voor altijd bijblijven. En als je er een stukje uit laat zien... dan wil je ook meteen de rest van de film zien. Het is, het, het is gewoon geniaal. Ja. Het was elf jaar toen die film voor het eerst zag. Red je dat in anderhalf uur? Dat is inderdaad. Dat, dat, dat, dat, dat <laughs> gaan we zien. Ja, in dat het je zo raakt. Ik merk het gelijk aan. Ja, nou ja, maar het, uh, je, als je zoiets doet, dan moet je gewoon uh, één ding, uh, idee, moet je, uh, moet je overboord gooien. Dat is dat, dat je denkt dat je volledig kan zijn. Dus ja. je moet gewoon uh, maar gewoon mooie dingen laten zien en dingen aanstippen die, uh, die ik interessant vind. is het ja. mogelijk op radio om nu iets te doen wat, wat, wat ons ook meteen kan pakken dan van die film? Van die film? Ja, van die film, was Upon Want, Ik maar moet je eerlijk zeggen, mag... ik blijf dus een beetje weg bij Once Ik heb Time. Namelijk... Je blijft bij die film weg? Ja, nou, omdat ik dan... dan, dan, dan zijn ja, heb ja, je drieënhalf uur dan, nodig. Ja, precies, ja. Sterker nog, ik heb dat een keer gedaan. Ik heb, dat was niet... Dat heb ik een keer een ei gedaan. En toen dacht ik van, ik ga een introductie doen voor die film. en dan ja? nog de lange versie uit Italië, blablabla. Bla, bla. En toen heb ik, een, een, heb ik een, geloof ik anderhalf uur alleen over die film staan te lullen. Oké, oh, nee, die, die film nog beginnen. Die, die wordt geskipt deze. Ja, Hoe kun je anderhalf uur over een film lullen? Dat vind ik, wat ah, Jongen, ja. ik hoor jou was al je precies dat? hetzelfde zeggen. En ik kan heel veel... Als je, nou, over Once Upon a Time in the West. Als je kijkt, als je alleen al kijkt naar die openings... Uh, half uur of zo, het is waar elke keer, elke keer een introductie zit van een elkaar. Het is alleen maar introductie steeds. Ja, ja, ja. En hoe hij dat steeds doet, dat doet hij steeds... eerst uh, uh, door het allemaal... Te, die personen eigenlijk te mythologiseren. En dan, en dan en, en, en, mensen praten erover. En, en in de shots ook. Is het de hele tijd uitstellen, uitstellen... En dan laten ze zien. En dat is zo goed gedaan. En dat gebeurt steeds. Het is echt. En elke keer eerst in geluid. Hè, en dan eerst hoor je iemand, en dan zie je iemand, dan zie je zijn gezicht nog niet. En dan komt het, het is zo goed. En dan Morockonen daar overheen. Die weet natuurlijk ook wel wat hij aan het doen is. Dus het uh, is echt dat is waanzinnig. Ja, dus die laat je uh, ja. een beetje buiten beschouwing. Uh -huh. Wat ga je dan als focus doen? Nou maken? ja, ik, ik, ik, uh, ik stip een aantal dingen aan. Ik begin met de spaghetti westerns uh -huh. Zonder One a Time in the West. Dus. Ja. Uh, en uh, een beetje. Uh, het is heel lastig om uit te leggen, maar ik, ik probeer dat wel... hoe bijzonder dat was destijds. Want nu is het zo dat als ik een, als ik een, als ik, uh, zeg maar een parodie... Ik heb ook een, uh, een parodie geregisseerd uh, bij Koefnoen. En als je dan een west, op een western... Ja? en als je dan een westernsfeertje wil hebben... gooi je een morricone om. om. Ja. Dat is omdat dat is een soort van smoel geworden van de western. Maar destijds was dat... Zo origineel, dat was totaal niet wat mensen met, met westerns orde, uh, uh, associeerden. Want dat was eigenlijk meer of ze deden van uh, een soort van banjo-muziek, een soort ja. muziek uit die tijd. Of ze hadden hele orchestrale, zwierige muziek die, die op dat moment geassocieerd werd met westerns. Maar een soort van opera. Maar opera heeft natuurlijk ook helemaal geen Want het is duidelijk ook uh, uh, opera gerelateerd wat hij doet. Of in ieder geval heel dramatisch. En hij de, gebruikte elektrische gitaren ook en zo. Allemaal dingen die. Je, totaal geen associatie met, uh, met Western hadden. En dat is uiteindelijk het gezicht van de Western geworden. Dat is waanzinnig. Het was, maar dat is maar alleen het begin. Out of the box was het eigenlijk. Totaal het was. Out of the box. Ja, totaal. Ja. Ja. Bijzonderheid ja. dat je dat kan hè? als je dingen out of the box kan maken. Nee, heel zeker. Maar jij wil ja. ergens zijn? Nou, nee, nee. Ja, we hadden het de hele tijd over, over trucjes. Hoe, ja. hoe, hoe de wereld vol staat van trucjes. Ja. En Dat er toch nog mensen bestaan die die trucjes op een gegeven moment kunnen doorbreken. Ja. Dat je heel iets nieuws kan verzinnen. Ja, en, en, en uh, dat klopt. Ja. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je ook in je hoofd... altijd probeert te kijken of je toch iets kan doen... wat het helemaal weer nou ja, anders je maakt. Je probeert uh, uh, te kijken... Uh, ik kijk wel heel erg naar films hoe ze dingen doen... en probeer te analyseren wat er nou goed aan is. Alleen het gevaar is dat je nou gaat kopiëren. Je moet wel proberen om dan dat... Een nieuw gezicht te geven of nog verder te brengen. of juist tegenin te kleuren. of denken van: oh, maar kan het ook zo doen? En dat is interessant, vind ik. Ja, ja. Nou, maar zo probeer, ik ook, zo, de, de probeer je het er ook op jouw manier. Tuurlijk. Op radio, te maken. Het. Dat ja. je toch net een eigen, eigen stijl probeert erin ja. te leggen. waardoor ja. het ook herkenbaar wordt wat je doet. Ja, anders ben je een epigoon die alleen maar dingen ja. nadoet. Dat is niet Hoe zo. zou jij jouw stijl willen omschrijven? In jouw geval is dat dus gewoon alleen maar vervelend doen tegen iedereen, toch? Ik doe helemaal niet vervelend. Ik probeer te ontregelen. En met ontregelen zorg je ervoor dat mensen uiteindelijk in hun kracht komen. en uiteindelijk er veel beter uitkomen nou, als je natuurlijk een een ander woord voor vervelend zijn, ja. toch? Of niet? Ja. Ja. Ik weet het niet. En ik, uiteindelijk ben ik uiteindelijk altijd de boos doen. Ik kom er slecht uit, hè. Die mensen komen is dat de, zo? Over ja? het algemeen is het zo dat ik... Het ja. is echt zo. Dat is ook de bedoeling waarom ik, zoals ik het op tv ook doe... Mensen vinden mij een lul, hmm. maar die andere mensen vinden ze allemaal leuk. En dat is de essentie van waar, waarom ik het doe. Oké. Okay. De the, the man they love to hate, noemen we dat. Maar de essentie film. daarvan is dat je heel vaak daardoor die anderen ziet groeien. Als ik, dat heb ik een keer aan Jan Boskamp uitgerecht. Die zei, waarom nu je al zo lullig? Te hebben? Ik zei, Jan, die mensen vinden het grappig. Die vinden het leuk als jij boos op mij wordt. Ja. Als je hem een klap gaat geven. Als je zegt, je ja. moet je kop een keer houden, man. Die vinden het helemaal niet leuk maar om eigenlijk... een analyse van jou te horen. Maar hij, hij, hij heeft dat nooit zelf ingezien? Nog, nog steeds nee, als ik hem dat uit moet leggen. Ja, ik word er een beetje gek van. Zeg maar Jan, dat de bedoeling is niet juist dat die mensen jou ja. zo sympathiek gaan vinden. En mij een lul. Grappig. Ja. Dat hij dat niet doorheeft. Nee. Ja. Ja. Apart, hè? Maar als ik jou zo hoor, dan ga je weer iets moois maken, dus. Ja, nee, zeker. Absoluut. Ja. ja. ja. En, en, en het, het grappige, wat ik ook nog verder vertel, is dat hij heeft dus duidelijk de, de Western een gezicht gegeven. Maar dat heeft hij ook met een aantal andere genres in Italië gedaan. En die ja. ga ik ook laten zien. Dus, ook, dus uh, ja. is, dat, Maar ook al die gek. mensen die komen dus voor Once Stop in a Time in the West, dat moet je van tevoren wel even zeggen. Of, je moet het het, aan het begin even ja, maar er komen er andere dingen in die ook zo verschrikkelijk goed zijn en zoveel. Ik, ik, ik probeer een soort uh, combinatie te maken van, van, van uh, herkenbare dingen, mensen, dingen die, die mensen kennen, dus, maar ook een aantal dingen die mensen niet kennen. Oké, okay. dus dat altijd een beetje de dominee. Kaartenvoor is het al klaar. Is, is, nee, uh, uh, het is nog mogelijk. Uh, er zijn uh, als je naar kijkt gaat, dan kun je dus inderdaad kijken waar ik allemaal kom. Ik weet dat het in Den Bos is het uitverkocht, maar er zijn ook nog een aantal plekken waar nog, uh, waar nog kaarten zijn, dus dat okay. wordt hartstikke leuk. Moet je doen, ja. leuk. Ja. Nou, we, die die film die moet je nog gefinancierd hebben, die andere... Oh, die film, ja, nou ja, dat gaat Indonesiën. wel heel goed, ja, ja. moet ik zeggen. Dat lekker, het, maar, ja? Ja, nee, dat gaat goed. Er zijn een, een, een partij ingestapt die, uh, die, uh, die denkt dat, uh, dat er een heel groot gedeelte... van het, uh, van het budget uh, daar vandaan kan komen. Dus ik, uh, we zitten op schema. Oké, okay, dat gaat lukken. Hartstikke ja. Ja, fijn. Ja. En Ayers, komt dat goed? Nou, ooit wel, maar de vraag is hoe snel, hè? Dat is, uh, ja. ja, dat gaat niet op korte termijn. Roet het je wat? Of ja, je... Het, het, het, het, ja, natuurlijk. Het is niet dat ik huilend in mijn bed lig of zo, maar het, het, nee. ik ben een Ajax-fan en dan, is, dan, dan zijn dit niet de beste tijden. En het zijn natuurlijk al die lui die jarenlang, die wij jarenlang voor de gek hebben lopen houden. Ja, die ruiken nu bloed natuurlijk, hè? Dus die, uh, dat krijg je niet allemaal terug. Maar je gaat nog wel of blijf je nu gewoon thuis? Nou, ik moet je zeggen, ik ging al niet zo vaak. Maar ik oh, oké, okay, kinderen en al zo, meer, Dat nee, soort nee, gedoe, nee, dat weet je wel. Dus alles, alles, alles gewoon. Hoi weer, hoezo, eigenlijk de Ajax-fans? Waarin, is het zit alleen, alleen maar vol bij succes, hè? Nee, vol waar. bij succes je wel. Het gaat, gaat hartstikke goed daar. Ja, met de dames. Ja. Nee, <laughs> nee de, het enige wat wel goed gaat... is dat, dat ze daar nog steeds kaartjes uh, verkopen... en dat er mensen komen. Ja. Dat is ongeveer het enige. Okay. Goed dat je er was weer, uh, Martin. Ja, leuk om hier te zijn, Tot snel weer. Ja. Tot snel. Ja. Vrijdag 24 uh, november. Maar die kool over gaat, waardoor Mendel de Gelang komt erbij zitten, Ajax in crisis. Heb jij iets met voetbal eigenlijk zo maken? Ik wou net zeggen, toen ik nog in Amsterdam woonde... toen was ik echt een mooi weersupporter. Ging ik naar uh, de arena. Uh, op het moment dat het goed ging, ja? ging ik er heel graag heen. Ja. Maar je hebt wel iets met voetbal dus? Nee, niet meer, want ik heb er geen tijd voor. Maar uh, ik heb dat vroeger, toen ik hier nog woonde, uh, ben, ik er, ben ik wel heel veel naar gegaan. Maar afgegaan. je woont nu in Den Haag? Ik woon nu in Den Haag, ja. ja. Uh, dus dan ga ik naar ADO. Ja. Ik ben wel vaak met, met vrienden uit Den Haag naar Ajax-ADO gegaan. En dan uh, in het ADO-vak. En uh, ja. dan uh, juichen op de goede momenten. Je was oh. een fair weather fan. Precies. Zoals dus, in Engeland zeggen. Ja. ja. Amerika. ja. ja. Menno, Mijn wel aan? Wat de aandacht voor jouw boek, hè? Ongelooflijk. Ongelooflijk. ja. Had je het verwacht? Ik had niks verwacht. Ik verwacht nooit wat. Nee, zo'n gek. Ik bedoel, het is een leuk boekje, maar je, je, hebt, je zit overal. Ja, nu even wel, ja. Dus uh, ik, uh, ik accepteer het, om het zo maar te zeggen. <laughs> je, je ondergaat het? Of? Ja, ik ondergaat ja. ja. En hoe is dat? Ja. Uh, uh, uh, nou, eerlijk gezegd, ik zweef. Dus ik vind het hartstikke fijn. Ja? Ja. En dit ben ja. je serieus? Ja. Ja? ja. Het is toch, als je. Als je uh, maandenlang intens heb gewerkt aan een boek... en dat doet het goed, ja, dat is voor mij natuurlijk loon naar werken. Ja, dat kan me wel goed voorstellen. Is het ook een leidensweg, een boekje schrijven? Ja, dat is het. Ja, dat de lijkt mij AFTA van der Heiden, de schrijver, heeft ooit gezegd dat het een vorm van zelfmoord is. Nou, dat is zo erg wil ik het, is het ook weer niet, maar het is, uh, je moet het wel doen. En, en, uh, je zit in je eentje te werken en als een tikgeit zit je, uh, achter, ja. je achter je laptopje. Dus uh, dat, moet je, ja, dat, dat, dat, dat is de kern van het werk. Ja. Ja. Ik vind de sticker die erop staat zo leuk. Wat is er in vredesnaam gebeurd? Wie ja. heeft dat bedacht om die sticker erop te zetten? Ik, ik neem aan de sales van de, de, de, de, de ja. uitgever. Ik heb ja, het zelf ik zit niet, ik ik niet voorstellen. bedacht. Nee, ja. ik, voor ik maak een boek, nee. of, uh, boek af die denkt, nou, Menno de Galan... hij is een crisis, ja. dat onnodellende verhaal. Weet je wat, we zetten erop, wat is er in vredesnaam gebeurd? Wat is er in vredesnaam gebeurd precies, Menno? Nou ja, dat is, wat we hebben meegemaakt de afgelopen twee jaar... is een ongelofelijke neergang. Dus, ja. uh, en de vraag is, uh, hoe nu verder? Maar eerst die neergang natuurlijk. Maar hoe kan je die kort verklaren, die neergang? We hebben het altijd over die Missling-tat, die dat een beetje charmant oplicht. Nee, maar de... het is begonnen natuurlijk met, met uh, de, de, het vertrek van Overmars. Uh, de over, Overmars was de, de, de man die uh, het in de vingers had. En uh, die Ajax eigenlijk uh, uh, uh, ja, bestuurde uh, uh, in voetbaltechnisch opzicht. Dus die het, uh, die het team had gesmeed uh, samen met Den Haag. Maar hij was de man die het uh, in de vingers had. Dus ja. als hij geen dickpicks had gestuurd, dan stond Ajax nu nog bovenaan? Ja, dat denk ik wel. Er zit allemaal op mensen die jattieknikken. Geval... Ja. Ja. ja. Nou ja, je, je opent het boek ook met een quote van um, Louis, Ferdinand, Céline. Mais oui, monsieur. Waar denken ze aan? Aan hun piemel? In de wieg, in het café, op de troon, op de wc. Overal, overal eerst de piemel. Ja. ja. Nou ja, dat zegt veel. Over wie gaat dit? Dit gaat over overmars, neem ja. ik aan. Nou, dat is een, een metafoor van wat er kan gebeuren als je als... Uh, Zoals we vroeger zeiden, als student, als, als man je pik achterna loopt. Ja, de duit en de fluit, hè? daar gaat het altijd over. Ja. Maar ja. daar gaat het dus mis. Um, daar gaat het goed mis. Daar gaat het goed mis. Maar het kan toch niet zo zijn dat door, de, door het vertrek van één man er zoveel fout kan gaan. Dan, dan ja, moeten er toch meer capabele mensen rondlopen die dat kunnen opvangen. Nou ja, in, in, bij zo'n belangrijke functie dus niet. Het hangt echt af van de persoon. Dat is ook de, de, de, een van de, de, de rode draad van mijn boek. Wij denken in Nederland altijd dat iedereen vervangbaar is. Ja. Als, er, als er de ene overmars weg gaat, dan komt er wel weer een overmars voor in de plaats. Dat is dus een misvatting. Maar het is toch altijd het beleid met de jeugdopleiding. Uh, de, de veel mensen van de club in de, in de club aan het werkzaam laten zijn. Maar dat is dus helemaal niet waar, die filosofie. Het gaat soms dat je het geluk hebt dat er iemand bij loopt die het echt kan. Die het echt kan, ja. ja. Uh, maar dan op topniveau. Dus dat, er, dat, er, dat, er een, dat Ajax een geweldige jeugdopleiding heeft, is duidelijk. Uh, dat gaat oh ja, niet meer hè? zo. Extra. Nou ja, nog steeds wel. Er, ja. er dringen nog steeds wat talenten ja, door Vos, tot, tot Brobby, de hoofdmacht. Hato, ja. enzovoort. Maar, en Bobby ook. Uh, dus dat zit wel snor, om het zo maar te zeggen. Of, of kijk, het Edel. ene talent is het ander niet, maar in elk geval, dat dringt wel door tot de ja. hoofdmacht. Wat, wat ongelooflijk belangrijk is, is dat je dus met een mix van eigen talent en talent van buiten een uh, win team formuleert. En uh, dat had. Dat was dus de kernkracht van Overmars: dat hij dat kon. Een team formeren. Ja, nou ja, met alle juiste in, kwaliteiten. Combinatie, in combinatie met een goede trainer natuurlijk, maar hij zag het. En hij wist, dat is ook nog het tweede aspect wat, wat onderbelicht is gebleven wellicht, is hij met het budget dat Ajax had, voor Nederlandse begrippen een groot budget, mm -hmm. internationaal helemaal niet zo groot, dus hij kon met de, met de spelersmarkt die. Uh, wat betreft budget tot zijn beschikking stond... kon hij een team forme formeren. Ja, en dat maakt hem zo bijzonder. Ik, ik, dit paar keer dat ik hem op tv heb gezien... of dat ik hem zelf ook eens mee heb gemaakt... Uh, ik heb zelf iemand zo slecht zien communiceren als Mark Overmars. Nee, dat kon hij niet. Nee, totaal niet zelfs. Nee. Maar maakt... dat hoeft dus ook niet. Dat blijkt dan maar weer. Ja. Ja. Dus hij was geen... Kijk, uh, wij denken ook iemand die uh, bij wijze van spreken... dit in de vingers heeft. Dus het formeren van een, van een team... En, en ook in combinatie met een trainer... Uh, dag en nacht kan praten over de juiste spelers op de juiste plaats. Dat zo iemand ook goed kan communiceren. Hoeft niet. Nee. Nou, moet de nieuwe reddende engel uh, Alex Groes worden? Die ja. veelvuldig in dit boek aan het woord komt. Waar ik me, dat heb ik je vorige week ook al verteld, best wel over verbaasd. Dat hij zo ophartig en zoveel vertelt. Ja, ik niet. N Hoezo niet? Nou ja, als iemand wil praten. Ja, maar ja, hij is ja. nog niet in functie. Hij, moet toch pas, hij kan nee. pas per één maart echt aan het werk gaan. Dan moet je toch lekker je mond houden. Maar tot iedereen vraagt mij dat, maar ik kan toch. Je kan nee, het maakt niet heel goed dat uit. ik. Nee, natuurlijk nou, ja, niet. Ik, je je van, spek uh, spek uh, open, oh, ik stoppen nu. Dat nee. Kan, nee, dat kan spek niet. Open ben je dan. Nou ja, maar ik vind het. In die, wat vind jij ervan, Sam, in die functie? Hij gaat pas per één e maart officieel uh, kan niet aan het werk. Moet je, je dan over allerlei zaken uitlaten? Het lijkt Binnen me, Ajax? Dat lijkt, lijkt me niet, niet heel verstandig. Nee, maar verstandig is hier het woord niet. Je kan ook zeggen: het gaat mij niet om verstandig nu of niet verstandig. Het gaat erom wat ik wil. Ik, het moet eruit. Ik wil nu zeggen wat ik te zeggen heb. Ja, ja, ja, ja. en dus dat hij al gewaarschuwd had voor de rol van Mist dat dat het te oplichter was. Niet voordat iemand... hij kwam, hè? maar nee, dan, dat nee. hij iemand had gesproken. Ja. Dus, ja, maar dat vertelt hij allemaal hoe hij behandeld is. Dat is niet best. Hij verkocht zijn aandelen in de verwachting dat hij. binnen afzienbare tijd aan de bak zou gaan daar. Daar heeft Kroes zich dan weer niet over uitgegaan, maar dat is dus gebleken. En, en, maar Kroes heeft wel gezegd. Op het, op, op, vanaf het moment dat hij dus zag dat een vierde linksback werd gekozen. Werd, werd ja, wat hij je zegt heeft hij zich niet over uitgelaten maar het staat er zo gedetailleerd en dat kan alleen van hem komen. Nou, over die, die, die, die, laten we zeggen, die. Waar Kroes ja, zich over heeft uitgelaten is dat de Ajax op een gegeven moment een vierde linksbek aanschafte en geen rechtsbuiten. En dat was voor hem het moment dat hij dacht: dit deugt niet, mm. dit klopt niet. Nee. Maar dat hele verhaal, hoe dat ging met die Meijout en zo, dat heeft hij toch gewoon zelf verteld. Zo gedetailleerd. Ja. De voorzitter van de Raad van Commissarissen die opeens zijn telefoon niet meer aannam, de afspraken niet meer nakwam. Nee, dat was toen hij technisch directeur kon worden. Ja, dat, dus dat was het eerder. Ja, ja zeker Dat vertelt zeker. hij allemaal zelf ja. natuurlijk al. Ja, dat vertelt ja. Ja. hij zelf, ja. ja. Absoluut. Ja. ja. En hoe? Maar gaat hij de redden engel zijn? Um, dat verwacht ik wel. Als je, als je met mensen met op de keel vraagt van ja of nee, dan denk ik van wel. Nou, met mensen op de keel? Ja, dan, dan denk ik van wel. Ja. Oké, okay, en waarom? Uh, omdat hij uh, en het uh, vak beheerst. Want hij heeft bij Goat Eagles al min of meer hetzelfde gedaan. Dat ja, is iets anders, he? Goat Eagles. Ik is een niet... andere, andere ja, club. Maar, sorry, maar hij, we weet in al, af, hij weet hoe de voetbalwereld werkt. Hij is zelf bij Ajax gespeeld. Hij heeft ook Dus hij is een man van de club. En hij kent het klappen van de zweep in de voetbalwereld. En hij is financieel onafhankelijk. En hij is financieel. Ik weet niet of het... Dat is ook belangrijk. Dat helpt ook, denk ik. Ja, heb je schijt aan alles. Fuck you money noemen ze dat, toch? Nou ja, dat is een mooie term. Ik noem het niet zo. Maar als je zegt fuck you money, dan geloof ja. ja, nee, dan heb je met niemand wat te maken. Nee. Daar komt het op neer. Nee. Zou je dat ook willen hebben, fuck you money? Jij bent daar al, hè? Fuck you money? Ja, toch? Dan zit ik hier toch niet, als dat zo zou zijn? Nee? Oh, nee. Jouw... oh je kan ook, zeggen hij, je kan ook ja. zeggen, hij is gedreven. Dus uh, of je nou fuck you money... Maar dat is hetzelfde heeft. wat jij net over je vader zegt. Ik moet er niet denken op mijn 67. Zo nee, om, maar je wil gewoon met lekker, die kleinkinderen. Je wil gewoon lekker bezig blijven. Nou ja. Ja. Ja. Hij heeft ook een zeilboot, hè? Hij kan lekker de wereld rondzeilen. Oh, je, je zegt dat ik een hobby moet kopen. Ja, goed, hij heeft een hobby ik heb ja. een heel klein stoepje gekocht ik vind er geen zak aan paar nee. bewijs gehaald ja, nou. ja. en dan zit ik in die bootje en dan denk ik nou bootje ik. verkocht bootje verkocht ja, ik wil het wel. als er mensen geïnteresseerd zijn kunnen ze stoepje Heb kopen. jij hobby's Wilfred ja zingen nee yes. okay, ja, bedoelik, ja. ik bedoel ook ja nee ja, voetbal kijken heel veel voetbal kijken natuurlijk bij mijn zoontje ook dat vind ik hartstikke leuk ja. tuinieren vind ik ook geweldig ja ik ja, ja? ja? groene vingers groene vingers ja enorm groene vingers oh, ja. Ja. maar goed de redding is nabij dus Alex Groes wacht tot Maart tot die tijd blijft Ajax dan nog behoorlijk in crisis. Tot die tijd blijft Ajax ploeteren. Ja. Heet dat geld, hè? Welk geld? Nou, ze hadden heel veel geld, eigen vermogen. Ja. Als het zo doorgaat, kan het ook een keer op, hè? Dan gaat het heel snel op. Ja. En dan, en dan? Wat gebeurt er dan? Dat is mijn vraag aan jou dan, met mes op de keel. En dan? Nou ja, en dan moet Ajax bezuinigen. Dus ze wordt het koud saneren. Ja. En dan doen ze nooit meer mee de komende jaren. Dat zou zomaar kunnen, ja. Dus Ajax moet oppassen, op zijn tellen passen. Aldusmiddel de galant. Hé, hey, op zijn tellen passen. Wat denk jij? Ik ben jou al een tijdje kwijt. Zo. Je bent andere dingen aan het doen. Je bent een beetje... Ik stond net een boven bericht te lezen. Ja? Aan had je ik gehoord je dat boven Erverdoris een tv vertrek had aangekondigd? Ja, in de en, privé? Volgend, en volgend jaar gaat hij dat gewoon weer. Dat ja, klopt niet. Heeft hij net op Instagram gezegd? Ja, zou ik net zeggen dat, gaat hij, dat, weet, <tie> dat kun je toch op een kilometer zien komen. Ik vind dat leuk. Komen. Ja, Ajax is interessant, hoor. Maar boven, Ja, je vindt boven veel veel interessanter. Dat vind ik jammer. Dat is de eerste opmerking die ik hoor vandaag waar ik het niet mee eens ben. Maar goed, hij wist net ook niet dat paar politieke zaken te duiden hoe het nou precies zat met Jesse Gulls en zo. Hij wist ook niet hoe het nu verder ging, dan je mij We zijn er zo weer na de reclame. Tot zo. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. We take care of our people. Bij Camera Express vind je nu de beste Black Friday deals. Koop nu Sony producten en krijg tot 500 euro voordeel. Bezoek onze winkels of ga naar CameraExpress.nl. Toekomstbestendig beleggen? Investeer in een luxe vakantiewoning op eigen grond, midden in de Brabantse natuur, met een rendement van 5,5%. Vakantiepark strabrecht de Venne opent komend voorjaar. Ontdek het op investereninbrabant.nl. Camera Express verkozen tot beste winkelketen en natuurlijk de beste Black Friday-deals. Jouw inkoop- en finance-team naar het volgende niveau? De slimme software van White Vision automatiseert jouw proces en minimaliseert handmatig werk. Laat je team schitteren. Ga naar whitevision.com.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 Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcpartners.nl. Beleggen. Je moet ervan houden. Hmm. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden... kan geld slimmer groeien. Relax ah. en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op Saxo.nl. Saxo. Be invested.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 Stel je eens voor, een auto waarmee je tot 514 kilometer kan rijden op een volle accu, een digitale autosleutel op je smartphone en een slimme parkeerhulp voor de krapste parkeerplaatsen. Alles is mogelijk, als je er maar in gelooft. Ontdek de nieuwe Hyundai Kona Electric. Snel leverbaar en al vanaf 209 euro netto bijtelling per maand. Boek nu een proefrit. Live Unlimited. Hyundai. Als je spaart of belegt voor een extra pensioenpotje, kun je heel wat belastingvoordeel krijgen. Kijk voor alle info op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen. Vind je dat het samenstellen van de jaarrekening sneller en beter kan? En wil je met dashboards tussentijds meer inzicht geven aan ondernemers? Stap over op Vision Planner. Duizenden accountants en administratiekantoren zijn je al voorgegaan. Ga naar visionplanner.com slash inzicht. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u je werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&E verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&E. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl smartexit. Wil jij ondernemers ook de beste inzichten geven? Ga naar visionplanner.com inzicht. BNR Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 370 kilometer file. Op een aantal wegen staat het nog uh, vaster dan op andere wegen. Zoals op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zwijndrecht en Rotterdam Centrum heb je 40 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met bergingswerk na een ongeluk. De parallelbaan is nog steeds dicht. De andere kant op heb je tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk een kwartier extra nodig. A27 Breda Gorkum, tussen Oosthout en Gorkum 20 minuten vertraging. En op de A50 Oze Eindhoven tussen Son en Breugel en Knop het Ekkensweijer... doe je er een half uur over. Dan meldt Fitzmeister een camera langs de A1 van Hengelo naar Apeldoorn bij 125,6. A5 naar Amsterdam bij 14,7. En A12 naar Den Haag bij 48,3. BNR Nieuwsradio. De nieuwsupdate van 6 uur. Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Nu Hamas, zoals afgesproken, een groep gijzelaars in Gaza heeft vrijgelaten, zijn ook Palestijnse gevangenen in Israël op vrije voeten. Het zou gaan om bijna 40 vrouwen en tieners. De ruil is onderdeel van de deal over een gevechtspauze. Die duurt vier dagen en in die tijd zou de Gazastrook opengaan voor humanitaire hulp. We moeten vaart maken met het vormen van een nieuw kabinet. Dat zei verkenner en PVV'er Gom van Strien. Hij gaat maandag praten met allerlei strekkers, als eerste met Geert Wilders. Van Strien zit zelf in de Eerste Kamer. Dat noemde hij in een interview ooit een nep parlement. Nu zegt hij dat hij er wel vertrouwen in heeft. Op de Dam in Amsterdam zijn honderden lichtjes aangestoken... als reactie op de verkiezingsoverwinning van de PVV. Kom met een lichtje of kaars en met liefde naar de Dam, was de oproep. Sommigen schijnen met het licht van hun telefoon. We horen bij elkaar en tolereren geen haat en racisme, zegt de organisatie. De trein van Amsterdam naar Londen wordt volgend jaar minder lang stilgelegd dan gedacht. In plaats van maximaal elf maanden zijn dat er zes. De Eurostar kan niet rijden door de verbouwing van Amsterdam Centraal. De Maratchaussee kan daar geen paspoorten controleren en dat is voor internationale treinreizen wel nodig. We hebben storm nummer 5 van dit jaar te pakken en de derde al van deze herfst. In IJmuiden werd aan het eind van de middag windkracht 9 gemeten. Volgens Weer Online spreek je dan officieel van een storm. Omdat die voor maar weinig problemen zorgt, krijgt die dit keer geen naam. En dan het weer van Weer Online. Vanavond buien en eerst nog veel wind, later droger en dan neemt de wind af.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 Zwartjes van 1883 is al 140 jaar lang het adres voor exclusieve herenschoenen. Onder andere Magnani, Santoni, Van Bommel en Crockett Jones. In de Utrechtse straat en op het Gelderlandplein in Amsterdam. Het adres voor de echte liefhebber. Zwartjes van 1883, waar anders. Praktisch en betaalbare CSRD op www.mastersustainability.today. Freelance.nl, het freelance platform van Nederland. Kijk op freelance.nl. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is de fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, directeur bij Rembrandt MA. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op RMA.nl. In een modern financieel proces is software voor debiteurenbeheer niet meer weg te denken. Want waarom zou je repetitieve taken handmatig uitvoeren... terwijl je die eenvoudig kunt automatiseren? De software van Pate zorgt voor een efficiënt en effectief debiteurenproces. Hierdoor kan jouw financiële afdeling zich weer richten op kerntaken. Get it? Peet. The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. Our people make the difference. BNR Nieuwsradio The Friday Move En daar gaat. gaat ie Om te beginnen De grootste partij Door keuzes van de VVD Mooi, zeven zetels, ja. Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen We've got your back We'll get De laatste halen weer voor deze uitstelling van de Friday Move We zitten in de Ventura Skylounge in Amsterdam En uh, onze DJ is natuurlijk onze eigen DJ, Thomas Robson En de co-host van vandaag heeft niemand minder, is niemand minder dan Sam Hagens. Uh, Politiek verslaggever bij Hart van Nederland. En je had het net over het feit dat ik mensen boos maak. Maar jij hebt laatst die, die Thomas van Groningen even hey, op de hak genomen. Ja, je hebt hem gewoon weggetrokken. Ja. het ja, interview bij Pieter Omzicht. We hadden wel een kleine ruzie, maar daar zijn we wel weer overheen gekomen. Ja. Het viel allemaal reuze mee. Hij zei dat hij het kort ging houden en hij hield het niet korter. Dus nee. Toen zei ik, nou mag ik ook wat vragen. En toen werd het eventjes. Eigenlijk tel. ben je net zo, joh. Je zit net zo in elkaar. Net zoals jij bent. Ja, dat klopt. Ja. Is het belangrijk om aardig gevonden te worden? Nee, nee steeds dat heb ik steeds minder. Dat is goed. Ja, dat is een goede ontwikkeling. Je moet niet willen pleasen, zo. Je moet gewoon je werk. Ja, het doen. Het is, is soms ook doen. leuk als de sfeer een beetje goed is in een uitzending, hoor. Ja? Dat, is ook, dat kan ook best ja, leuk zijn. Die moet ik doen, maar bij ons is de sfeer over het algemeen hartstikke leuk in een uitzending, toch? Ja, ja en bij jullie is het toch ook wel weer iets anders. Het is soms ook een beetje gespeeld leuk, hè? Gespeeld leuk? Wat zeg jij nou? Eigenlijk hebben jullie namelijk een hekel aan elkaar. Nou, dat is een groot woord. We hebben gisteren nog een promo opgenomen. Heb je het toch gezien? Het zag er hartstikke leuk uit. Ja, joh. Echt was dikke, heel, heel... dikke vrienden zijn jullie. Ja, ja. Nou, ja zeg. Het valt in stil hier. Ja, nee, dat komt omdat ik Erik Scherder dus zie. Daar word ik altijd heel vrolijk van. En Leonhard Die hebben een nieuw boek geschreven. Hebben ze ook meegebracht. Waar, waar is het, begin? <lacht> excuus, excuus. <lacht> ik zie het boek niet liggen. Hoe kan dat nou? <lacht> we waren er al bang voor dat het ja. helemaal fout zou gaan vandaag. En dat ja. klopt ook. Nou, ja. we moeten wel zeggen dat, dat het eigenlijk onze schuld ook is. Het boek vergeten gewoon. Ja, vergeten. Ja? Vind je niet belangrijk, het boek? <lacht> uh, nee. Je wou over ja. het boek praten. Dus ik denk, nou, nou, we zijn uit voor het boek. Maar Leonard Horstra, nee, niet weet, belangrijk? Nee, maar ik weet dat Lily hem heeft gekocht. Dus jouw... Mijn vrouw, ja. vrouw heeft hem. Ja. Jouw vrouw heeft hem. Dus je kunt het thuis in elk geval gaan lezen. Ja, maar ja, je kunt het wel zou willen, willen, Leonard. Maar de bedoeling is dat ik hier op deze ja. in deze uitzending over het boek zou praten. Je hebt dus, gelijk. Ja. ja. Nou ja, Gewoon, dit, dit dus echt is toch gelijk een, een soort gouddek over dit interview. <laughs> Terwijl het boek zou over positivisme moeten gaan, ja, over zeker. positief zijn. Wat, wat is de bedoeling van het boek dan, Erik? Ja, nou ja, kijk, het, het boek heet Hoop voor hart en hersenen. En uh, hoop is ook een beetje wel de, de leidraad, de, zeg maar de kern. Ja. En dan kun je hoop natuurlijk op allerlei manieren definiëren. Mm -hmm. Het is niet hoop als wens. He, je kan hopen dat morgen het mooi weer wordt. Dat, dat is, wordt het niet, hè? Dat, dat wordt al gezien. maar ik heb er ook geen invloed op. Dus dat is een wens. Dat is niet het boek. Het boek okay. is op als en dan, Een hele mooie definitie. Maar oh, daar nou. komt hij. Ja, ja, je hebt een doel. Ja? voor ogen, maar het doel is moeilijk te halen. Ja? Dus niet makkelijk, moeilijk. Nee, is moeilijk. Je weet deels de wegen er naartoe. Ja, maar niet, niet allemaal. Niet alles. Nee, heel goed. Ja. En. <laughs> en en, en belangrijk is dus, ja. omdat je het nog niet weet... Nee. en er komen hobbel's, je moet er echt heel veel moeite voor doen. Je moet je best doen. Yes. Juist. Ja, dat belangrijk. is de hoop die wij hier schrijven. En die hoop, ja. dat kan je doel ja, wat, zijn. Wat doet het dan als je dat doel wel bereikt? Wat, wat doet dat dan met je? Dat geeft een heel erg goed gevoel. Ja? Want je hebt je ingespannen, je hebt het doel bereikt. Dat geeft een belonend gevoel. En dat juiste belonende gevoel heeft ook een... Positief effect voelt op je gezondheid. Ja. Maar die hoop bedoel je dus. Ja. Dus niet dat het morgen mooi weer is. Als ik bij Spakenburg langs de lijn sta, dat het niet regent bijvoorbeeld. Just, dat het... Daar heb je niks aan dan. Nee, daar heb je nee. geen invloed op. Nee. Nee. En dat andere wel, want ja. je moet er wel moeite voor doen. Maar dan zou je het ook kunnen halen, dat doel. Ik snap het tot nu toe en ik snap ook jouw rol erin. Ik ken je achtergrond. Maar wat doet een cardioloog erbij? Omdat uh, de hoop en dat optimisme een enorm gunstig effect heeft ja? op hart- en bloedvaten. O, oh, is dat zo alleen maar? Ja. Absoluut. Dus wat wij hebben gedaan... nog even terug naar waarom we dit boek geschreven hebben. is we hebben gekeken. Ik gooit naar, de tempo wat omlaag, dus goed, voor dit programma. Ja. Ja. Okay. De zachte kant van de gezondheid. Ja? Dus de, de, de, de angst, depressie, bestaande onzekerheid, eenzaamheid... Ja? versus uh, optimisme, hoop en veerkracht... Die effecten daarvan meten en, en kijken wat voor invloed dat heeft op hart- en vaatziekten. Nou, bijvoorbeeld eenzaamheid heeft een, een, geeft een 30% hogere kans op het krijgen van een hartinfarct. Okay. Terwijl optimisme heeft een 60% lagere kans op het krijgen van een hartinfarct. Maar eenzaamheid heb je niet altijd in de hand natuurlijk. Daar heb je niet, heb je niet altijd invloed op. Dat te nee, te dat is ook zo. Maar je kunt wel, ik, ik sprak laatst met mensen die hele steden moeten ontwerpen... En, en daar rekening ook mee houden dat veel meer mensen alleen gaan wonen... en. Ja voor verbindingen die wijken. Dus dat is één manier om die eenzaamheid te, te bestrijden. Ja. Maar je hebt helemaal gelijk dat je dat niet altijd in de hand hebt. Nee. Absoluut. Je, je kan het ook testen, hè? want je hebt mij een test gestuurd. Zeker. Die wil je eigenlijk de mensen hier ook laten doen. Althans de mensen thuis of misschien wel hier mensen in de zaal. toch? Ja. zou echt fantastisch zijn, ja. ja wat, wat is dat precies voor test dan? Nou, kijk, al, wij hebben het het eigenlijk... Weet. Ja. Kijk, het vorige boek hebben we ook gepresenteerd in deze... Uitzending. En toen was jouw kritiek eigenlijk dat dat misschien wel een iets te ingewikkeld boek was. Ja, dat was verschrikkelijk ingewikkeld. Ja. En ja, staat er nog bij, Euskanaak, die snapt echt helemaal niks van. Nou, weet ik, bij Uis, die is niet zo heel slim, maar een... ik snap het zelfs niet eens. Ja, nee, dat nee, is dus, ja. heel lastig, ja. ja. Nee, dus we hebben goed geluisterd naar die feedback, ja. noem ik hem maar nou eventjes. En wat we nu gebouwd hebben is een test die veerkracht meet en welzijn. En door ja. iedereen kan worden ingevuld. Dus iets heel lage drempels wat iedereen zou kunnen doen, en dan een beetje duiding geeft... over wat is jouw veerkracht, wat is jouw welzijn. Maar stel eens een paar vragen aan over... Sam. Gewoon even Sam. Ja, ik ben er klaar voor. Ben je er klaar voor? Dus Sam, stel, je hebt tegenslag. Wat is dan in, in principe jouw primaire reactie? Um, doorgaan, positief blijven, is belangrijk dan, denk ik. Ja, nee, Je gaat nu een beetje een gewenst antwoord geven. Wat doe je zelf? Uh, ja... We, wanneer Wat doe jij nou... bij tegenslag? Ja, en hoe los je dat dan? Met... Stel, je wordt keihard aangepakt op je debat. Wat doe je ermee? Ja, zoals vorige week hadden we hoop ophef na ons SBS-debat. Uh, toen ben ik gewoon met collega's gepraat. Hebben we iets verkeerd gedaan? Nee, we hebben, we hebben helemaal niks verkeerd gedaan. En we zijn gewoon doorgegaan. Nou, een andere manier om naar ja, is, dit, is dit slim, oh, te ja. kijken. Het is wat vaag. Mag ik door, ja? Nou, kijk, veerkrachtige mensen die leren van tegenslagen. Dus ja. kijk, iemand die, die niet veerkrachtig is, die heeft tegenslag. En die, die, ja, die denkt gewoon, dat is me overkomen. En, en ja, die kijkt ernaar zo van, wat heb ik toch een pech gehad? Terwijl iemand die veerkrachtig is, die, die kijkt ernaar en denkt van... hier wil ik van leren en sterker zijn ja. naar de toekomst. Dit is trouwens zo simpel dat ik had kunnen bedenken dit. dit is wel ja. dat het een beetje een open deur als ik ja. ben. dus ook weet te simpel geworden. De Vorige keer was het te moeilijk. Nu is het ja. eigenlijk te simpel geworden. Simpel. Ja. Nou, maar je hebt in elk geval de ja. test ingevuld. Ja. De score mag je misschien zelf vertellen. Dat is was enorm hoog. Was enorm hoog. Ja. Dat, ja. dat nee, hebben ja, we dus gezien. Ik ben één al positiviteit, dat weet je. Ja. Dat Ik ga <lacht> altijd maar door. Nou, ja, ik moet Wordt heel zeggen. hard gelachen. Hier. Ja. Ja. Nou ja, ik moet nou eerlijkheid zeggen. Ik bedoel, al die ellende die ik het afgelopen jaar ook mee had gekregen. Zoals iemand een keer tegen me zei. Ik was al lang onder een steen gaan liggen. Ja. Maar daar heb ik geen last van. Ik ga gewoon keihard door Erik, toch? Hè? Ja, hè? Zeker. Nee, maar ja. Dat is ook dat de je definitie ook. van veerkracht. Dus dat, ja, jij bent de embodiment, of de verpersoonlijking... Van die, van die veerkracht, ja. denk ik. Of maar bijvoorbeeld de... iemand die niet in een auto op de snelweg durft te gaan rijden. Is dat... Kun je daar een beetje bij helpen of zo? Uh, positiviteit? Of... <laughs> je bedoelt een beetje hoop geven, zodat dat ja. misschien toch zou kunnen. Ja, dus kan, ja. je, kan, je, kan je die over zo'n drempel heen helpen? Dat je opeens hoffert ja, maar... in die auto stapt de snelweg op durft te rijden. Ah, misschien moet je die gewoon een blinddoek omdoen. en, en... Ja. <laughs> ja. Op de snelweg zetten. Erik. Of in een He? zelfrijdende auto laten stappen. Maar dat durft hij ook dan? niet, toch? Nee, nee. dankjewel. Nee. Erik durft dus niet in een auto de snelweg op. Nee, nee, wel in een trein. nee. Ik durf je wel in een trein? In een trein? Trein, zeker. Ja, nee, prima. Ik, ik, ik rijd ook met, wel met mensen mee op de snelweg, maar niet zelfrijdend. Ik ben oh. bang dat ik controle verlies. Ja, je bent al uh... met mij meegereden. Ik ben met jou meegereden. wel met, met, met die met... brommerhelm op toen. <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja. Optimisme is belangrijk in het leven. Jouw motto is ja, tenzij, toch? Dat jou, zijn jouw kernwoorden. Ja, heel goed. Hoe vaak gebruik je die per dag? Nou, niet. Het is niet mijn uitspraak in die zin. Als je dat zou bedoelen letterlijk. Maar het is wel mijn ja. levenshouding. Zit je zo'n beetje in te lezen voor zo'n man? Dan lees je dat zijn kernwoorden. Bijna niet. elke dag. dan gebruikt hij ze nooit. Nee, nou, maar de boodschap is wel zo. Dus uh, kijk altijd naar een half vol glas enzovoort. Enzo. En, en nogmaals, er zijn natuurlijk altijd mensen die denken... maar ja, maar zo ben ik niet ingesteld. Hm? En het leuke is, collega's van mij uit dat land... die hebben ook in dat boek in, ingezet... Waar het is, is dat de... boek eigenlijk? <laughs> Oh nee, dit is niet mijn Ja. Uh, ja. <tie> Zo kom je ook nooit tot de gewone nee. zin meer. En ja, tenzij. Maar, altijd, natuurlijk. Ja. Ja, tenzij. maar uh, die laten zien dat je met een eenvoudige training. aan het eind van de dag bijvoorbeeld toch je ja, jij, gevolg... jij zegt ook: optimisme kun je leren. Ja. Nou, dat vind ik best bijzonder. Ja, hè? Want hoe doe je dat dan? Nou, door aan het eind van de dag. Heel eenvoudig, een lijstje te maken met vijf dingen. waarvan je dacht, nou, wat was er vandaag nou heel erg leuk? Oké, okay, noem eens drie dingen voor vandaag. Voor vandaag, uh, ehm. We de colleges vanmorgen. Ja, was leuk. Heel leuk. We hebben er goed. ondertussen ook weer bewogen in een college? keer. Uh, een... nee, want ze hadden gastcolleges. Ja. En dan vind ik het. Te lastig om die gastdocenten dat te vragen. Ik vind het wel leuk dat die dan college het met z'n opeens echt, even moeten gaan bewegen. Ja, ja, elke half drie minuten. Heel goed. Ja, heel belangrijk. Een, een ja, squat, echt een squat. Ja. Uh, dan hadden we... U een... ook even doen, squat? Even met z'n allen. Dames en heren, even allemaal ja, gaan staan. Squat. Ja? Ja? Even, even squatten nu met z'n allen. Ja. Nee, u ook achterin. Ja, met die koptelefoon op. Ja, Kort doet ook mee. Squat, dan komt hij. Ja, één, twee. Wat verdomme, ik heb een stoel nodig, zeg. Ja. Ja, maar een squat, bij ons op de vuur is het zo, dat je dan handen in elkaar vouwen, en dan schrijven we in de wat ik, ...waar ik op het college mee bezig ben, hè? Handen in elkaar Vormen. maar dan laat ik dan de microfoon vallen. Op nee, dat dan message. moet je door één hand maar doen. En dan kan je dus bijvoorbeeld schrijven... Ja? Uh, nou? ...hoop. H... H... O... O... O... O... o. P... P... Ja. ja? Is, is... Is... Is... is punt... punt op oh punt, ja. Ja, ja, ja heel belangrijk. Ik doe de punt even. Ja. Is... Ja. Uh, belangrijk... Zo geef het al op. Nee. Belangrijk. L, A, N, G. Is doen, is G doet ja. iedereen nog mee? Nee, ja, niemand nee. meer. I, I J, K, K E, -R. R, R. Ik ben er. Voor V, O, O, R. Ja, V, O, O, R. R Gezondheid. Ja. Gezondheid. Ja, die haal ik niet. Nou, sorry, dat Z gaat niet lukken. Ja, ik toch. Maar dat wel. doe je dus altijd, dit. Nou, altijd. Supermooi. Oké, okay, dat was het eerste. Je college, gascollege. Wat nog meer? Drie wat, dingen. Het, het Vanmiddag de, de snijzaal gedaan. De wat? De snijzaal. De snijzaal? Ja. Je hebt dan snijden? Ja. O oh ja? We, uh, jij? Met studenten, ja. Ik wist helemaal niet dat jij sneed. Ja. Wat sta je dan? Uh, in, in de menselijk. Nee, dat snap ik. Maar wat heb je vandaag gesneden? Vandaag uh. hebben we echt, uh, zeg maar, ja... de hersenen echt helemaal uit elkaar. Helemaal vandaag. kapot gesneden. Nou, nee. Uh, zodanig in keurige... Vlakken gaat dat vaak. Ja, kun je het je goed kunt goed zien. Ook, je kunt ook vezelen. Dat je dus echt ik zeg je niet als een heel gezegd. Ja, ja dat ja. is geweldig om nee. te doen. Ja, we zeggen geweldig. En toen ja. zitten we bij Wilfred. Ja, dat is het derde punt. Tot nu toe. Ja. Gaat dat moeilijk nou, De, de vorige keer was je niet kan. zo blij. hè? Nee, toen je, <laughs> een paar dagen heb je thuis gezeten. Ja, geef me eerlijk toe, hè. De ja, laatste keer zei, was je niet blij. De tweede keer was ik wel blij. Want nee. ja, wacht, wat. Maar de, in de alle eerlijkheid, we hebben ja. buiten echt aan lachen. Dat we zeiden, Wilfred sloeg de spijker op de kop. We hadden er heel veel plezier om. Dat wel. Ja. Maar dat het boek eigenlijk niet helemaal goed in elkaar zat. Nee, toen zei jij: ja, ja wie leest dat boek van jou? Niemand van jullie. En niet de mensen of wie het gaat. Nee. Daar ging het om. En daar had je een goed punt. Ja. Dus vandaar dat nu die app Ja, heeft, dus uh, daarom hebben we nu een hele beweging gestart met ja? die app. En we geven ook een prachtige theaterlecture op 3 december. Dus dat is gratis voor de mensen. En maar het is gratis voor de mensen? Hoe, kom, hoe ga je dat doen dan? De, via de Hersenstichting. De hersenstichting die, ja, die, die heeft een, een prachtige zaal gehuurd. Dus wij gaan samen een theaterlectje geven. Dat is Hoeveel gratis. mensen kunnen erin dan? Duizend mensen. Duizend mensen? Dus is dat is toch, toch een mooi we kijken, omdat mooi Het vol is vol? Is al vol. Het is al, vol. Er, er is al vol. En via Omroep Max komt er nog een nieuwe gelegenheid. kun je op de site zien. Ja. Ook weer gratis voor nou, iedereen. Moeten we moet snel zijn, maar binnenkort. Is het hebben we een publieke omroep Maar <laughs> ja, <ja. Ja>. We <laughs> willen echt een beweging op gang brengen. Een positieve beweging ja. na al die ellende van COVID. En, en noem maar op waar er heel veel negativiteit wat, was. wat vonden jullie van de uitslag van de verkiezingen nu dan? En, en alles wat er in de politiek deze week gebeurd is? Nou ja, ik moet zeggen, ik hoor het programma Van Hoop. Zowel bij uh, Wilders als bij Pieter Omzicht. Ja? Nou... Hoop, als zij, en dat denk ik, als zij dat bedoelen als er is een moeilijk te halen doel, maar het is haalbaar als we ons allemaal inzetten. Ja, dat past uh, precies bij ons boek. Ja, nou zeg je ook: media kan een belangrijke rol vertolken als het gaat om de positieve gezondheid. Ja. Nou, ja. daar zit daar een man die dat ook een beetje moet, moet gaan brengen, natuurlijk. Wat zou je tegen hem willen zeggen? Nou, dat uh, als je kijkt nu naar de afgelopen periodes, maar ook wel naar programma's waar mensen, zeg maar, toch op een of andere manier toch worden neergezet, hmm. dan zie je al in naar studies dat het, zeg maar, het van mensen, om het nou bij zo te zeggen... dat dat bij die mensen eigenlijk activiteit in het brein laat zien... in gebieden die ook actief worden als die mensen echt, zeg maar, een been breken. Dus de, de mensen die heel veel kritiek krijgen, die ervaren pijn... en dat is lichamelijke pijn. Of je mensen zou willen stoppen, Sam? Dat is ja. eigenlijk de vraag. Met ik denk dat ik eerder kritiek. tegen Johan moet zeggen dan tegen mij. Maar okay. het goed, goed dat je het benoemt. Ja. Maar uh, ik, ik denk, even hey, los van de, al die mooie programma's... Maar dat, maar, dat, het, dat het lichamelijk echt effect ja. heeft op dus mensen als, als de je denkt Denk, krijgen, denk ja. aan Twitter, denk aan Facebook, denk aan de hele afsfeerhandel. Ja. Dan denk je bij zelf: zou iedereen zich wel realiseren... dat degene om wie het gaat ook echt fysieke pijn leidt. En als je fysieke pijn laat die niet overgaat... Is dat, heeft wat enorme consequenties voor je gezondheid. Maar de verhouding ja. in deze maatschappij is toch uh, ongekend op dit moment. Als je kijkt hoe kinderen worden behandeld nu al... op die middelbare school, als ik op het met mijn dochter ga... dat is toch niet normaal meer? Ja. Hoe exact. moet je daarmee omgaan dan? Mm -hmm. Ook als ouder zijn het trouwens, maar hoe moet je daar als kind mee omgaan? Ja, dat zeg je wel. Maar... Nou ja, ik heb het is al, dat een als boek het... waard? Anders, uh, nou, ja, nou, dat het... is vooral social media. Die, ja, daar maak je jezelf heel kwetsbaar mee als je dat... Veel gebruikt en op de verkeerde manier. Ja, maar, maar dat ja, verhardt. Toen ze allemaal. Zo. Kinderen kunnen er toch niet ja, meer zonder, kunnen niet zonder. Anders zitten ze niet meer in het ja. hele sociale maar spectrum. Ook. Dat, maar er is ook geen enkele guidance, hè, geen, geen les over hoe je dat, dat, dat wel of niet gebruikt. Ik nee. denk dat dat kids in gevaar brengt en, en dat zorgt ook voor verharding. Ja, veel Goed. Ja, maar de rol van de media, dus sorry. Ja, ga door. Ja, ik kan dus ook, en dat schrijven wij ook, super positief zijn. Want als je natuurlijk als media weet hoeveel mensen kijken, luisteren... Maar jij zegt ook, je kan bepaalde dingen framen op een andere manier. Juist. In coronatijd hadden ze misschien ook zaken anders kunnen framen... om mensen ja. iets positiever in het leven te laten staan? Exact. Dus, uit die... dus als een heel bejaarder thuis overlijdt... dan kun je toch nog zeggen, ja, maar er zijn ook nog een paar mensen. Hoe werkt dat dan? <lacht> nee, het gaat erom dat als we dan... Kijk, het, het, het, dingen als het journaal, die hebben een harde lijn. Die ja. moeten dat hebben, want daar zit een enorme belangrijke waarschuwingfactor in. Maar als je alle, alle nieuwsprogramma's bij elkaar bekeek... dan zei men in SARS-1-studies, dat is de voorloper van COVID... Limit your negative news. Hmm. Want de hele bevolking die raakt gestrest omdat dat alsmaar weer... He, er komt een vaccin, maar... en er kwam er weer een hoop bagger achteraan. En dan denk je, ja, waarom? Meer constructieve journalistiek. Heel goed zo, ja. En dat ja. hebben we geprobeerd bij sbs Goed nieuws vandaag. Maar dat is niet hetzelfde, hè? Het nee, is goed en dat... leuk dat je dat zegt, Alv. Want dat, dat is fijn ook. Omdat het dat is ook fijn van, dat je een compliment aan hem geeft. Want dat is ook belangrijk. Zeker. Ja. Ja. Maar het is heel goed dat je dat zegt. Want het is niet speciaal zoeken naar leuke nieuwtjes. Mm het -hmm. gaat om dat je zegt, er is, dit is het nieuws... Maar er zit ook een andere kant aan. Er zijn ook positieve ontwikkelingen. Maar dat wilden ze ja, wel proberen, dat was he? wel het idee Dat ervan. was het idee. Dat dat was het basis -idee. bleek moeilijk in de uitwerking. Uitwer omdat van die hele lange ontwikkelingen... Die, die lang duren en misschien positief zijn... mensen blijken daar toch minder geïnteresseerd in. Te ja. zijn. Maar zo'n situatie als vandaag, Leonard... dat er nu gijzelaars vrijkomen... Mm -hmm. Als is een vorm van hoop waar mensen want fysiek ook wat mee kunnen. Dat denk ik wel, ja. Kijk, dat is natuurlijk een afschuwelijke conflict... wat al wat, wat veel te lang, lang duurt ja Dit is dan het eerste element in, die, in dat conflict waarvan we zeggen... oké, okay, misschien is het wel, wel oplosbaar en ja. dat geeft de mensen hoop. Maar goed, wij hebben natuurlijk ook in het boek wel gezegd... van ja, we kunnen geen, geen hoop bieden aan mensen die in een totaal uitzichtloze situatie zitten. Dus daarvoor is dat boek niet, niet bedoeld. Het is meer die... Ja, de tint in het grijs, hè, zodat je zelf kunt verbeteren... en op een andere manier naar jezelf kijken. Euh, zodat je impact hebt op je gezondheid. Nou ja, ik, ik, ik, wat wat Erik net zegt, wat het fysiek met je kan doen... die kritiek die dan zo door kan werken op je lichaam... Nou, een beetje wat je met Liddy ook doet, met vullen of Food of... en het schijf van mijn lijf. Alles heeft met elkaar te maken op een gegeven moment. Zo is moment. het natuurlijk. Ja. Dat is wel... Bijzonder om dat te weten, ook voor veel mensen die dat zelf niet doorhebben. Klopt, helemaal. Want, dus, ja. Jij zei net, Johan, ik denk dat soms Johan ook niet weet wat de impact van zijn opmerkingen nee, is, denk jij? Dat denk ik ook niet. Maar mm -hmm. Ik denk ook als, als je hem daarmee confronteert, dat dit misschien ook uh, kleiner maakt en bagatelliseert de, de lelijke gevolgen. We hebben toevallig deze week ook een klein mediastormpje gehad met, met ons debat. Er was een mevrouw uit Zaandam die een, een vraag had gesteld. En zij is echt helemaal kapot gemaakt afgelopen week. En echt, uh, Facebook is doorgelicht, is, uh, mensen zijn erachter gekomen... ze stelden een vraag over het eigen risico. Mensen waren erachter gekomen dat ze acht katten hadden. Nou, dan kan ze toch helemaal niet betalen, die acht katten. Dat soort dingen. Ik, ik heb ook veel contact met haar gehad daarover. En zij bleef er wel heel nuchter onder. Dat vond ik wel, wel fijn om te horen. Maar het is toch eigenlijk te zot voor woorden... dat mensen zoiets meemaken. En nou, nou ja, en, en, en, en de boodschap is inderdaad dat we ons moeten reduceren. wat een impact dat heeft op heel lange termijn. en ja. op de gezondheid van die mensen. En ik vind het heel fijn dat je inderdaad ook zegt. de constructieve kant, daar ging het ons gaat het ons eigenlijk mm -hmm. En als ik denk aan Isao, de dochter van Wilfred. en dat het op die kinderen al enorme. als je ziet wat die TikTok doet, in voorbeelden. allemaal negativiteit, hè. Ja. dat we ons wel eens even heel goed moeten reduceren. kunnen we daar nou niet eens gewoon generaal iets aan doen? Ja. En dat de overheid ook een rol in pakt? Nou ja, natuurlijk. Uh, daar ligt een taak om. Dat het een generatie is die opgroeit met allemaal dit soort ellende. Ja, want ik, ik las in een verhaal met jou, uh, Leonard, dat ook mm -hmm. in, in oost finland was er dus heel veel overgewicht, begreep ik. En mensen leefden heel slecht. Daar kon de overheid wel iets doen. Dus de overheid heeft wel een rol in heel veel zaken, toch? Nee, Zonder absoluut. gelijk. Ja, ik denk dat, dat wat we nu gezien hebben de afgelopen tien, vijftien jaar... is een beetje laissez-faire. Laat de markt het zelf maar oplossen. Ja. Maar ik denk dat je van, van bovenaf zoveel beter had kunnen aansturen... Op, op, op leefstijlgebied onder andere. Dus bewegende klassen, waar Erik al, al zo lang voor strijdt. Wordt maar niet ingevoerd. Ja. tax enzovoort, enzovoort. Dus mensen hebben echt guidance nodig uit Den Haag... om, om een Ja, maar jij te hebt spreken. één keer met Dennis Wiesma gesproken... nooit meer wat gehoord. Die had het over de rijke klas of zoiets, toch? Ja, die wilde die ja. gaan bouwen. Ja, ja, nee, die ja. was er al. En toen zei hij van, nou ja, hè, ik met me bewegen... met kunst en cultuur in het primair onderwijs... Ja. Zei hij, nee, maar we hebben toch de rijke school... Dag. En toen weet ik nog, dat ik zei met heel respect verder natuurlijk... zei ik, nee, dat was vroeger de normale schooldag. Ja. ja. En daarna nooit meer wat gehoord. Nee. Terwijl dat iemand was die, die kon zich een beetje boos maken. Nou, dat is misschien zo'n goede opmerking in zijn geval. Maar waarvan je dacht, iemand die zich boos kan maken... om dat voor elkaar te krijgen, Ja, toch? je denkt dan ja. bij jezelf, eh, nodig me nog eens een week later uit. En als je een keer ja. mij nodig een ander uit. Maar laat je informeren op gebieden waar je natuurlijk niet overal verstand van hebt. Maar doe dat. Maar dat gebeurt gewoon niet, hè? Ja. Ja, ja met een beetje geluk... Komt er een zakenkabinet en komen er mensen in het kabinet die ook echt verstand hebben van het vak waar ze dan zo meteen zet over gaan? Zet Erik erin. Bent u beschikbaar? Nee. Nou, euh, laat ik zeggen, ik, wij proberen sowieso ons steentje bij te dagen. Het zou ja. fantastisch zijn als er nu mensen aan de, in de, aan de bewind komen die eh, zeg maar ook ons ook zouden willen uitnodigen aan hoe we dat zouden kunnen verbeteren. Maar we toch ook een app in de coronatijd gemaakt met Wandelen hoe, hoe Ja, het ommetje. Oh, was was vandaag, ja. dit jaar... Ja. Vandaag hoorde ik, was het de app van het jaar weer geworden. Ja, echt, waar? Precies, ja. Ja, maar dat was ja. ook echt een heel groot succes geweest. Dat was echt ja, super. Maar bewegen ja. is belangrijk. Had je dat al verteld, Erik, of niet? Nee, <lacht> hey, dat vertelt hij altijd natuurlijk even. Ja, nee, maar, maar neem dan als voorbeeld even nog dat bewegen. He, wij hebben aan de, aan, de over, aan, de, aan, de, aan de minister gevraagd... Elk half uur die kinderen drie minuten... Wat net Wilfred heel blij mee... Ja. Ook even een beetje dan deed. Nee, ik kapot. Dan... Maar ik ben wel blij dat ik het <lacht> gegaan heb. Ja, nou, ja, maar ja. weet je, Sam... Als je drie minuten beweegt op een half uur zitten... Word je gevoeliger voor insuline en daarmee minder risico hart- en vaatziekten, obesitas, overgewicht en diabetes type 2, is de ouderdomssuiker. Ja. Dat was vroeger, op mijn leeftijd, Wilfred het melden tot straks, ja, maar nu op 20-jarige leeftijd, ja. leeftijd in Nederland. Het kost niks, er is alleen bereidwilligheid voor nodig. No way, tot nu toe. Ja, dan moet wat aan gebeuren. Mag ik je een compliment geven, Erik? Dat je goed bezig bent. En jij ook, ja. Leonard. Ja, dankjewel. En jij was ook heel ja. goed bezig, vandaag, Sam. Dankjewel. Want het is echt heel belangrijk: elkaar complimentje geven. Het ja, uit, zeker, Wilfred. Ja? Dat ja. is de essentie ook. Het staat ook in het boek, begreep ik. Ja, en daar... Waar is het boek? Als je het in de genomen Ja, ik weet het steeks. Ja, is het wel. Nee, maar het is belangrijk, toch? We ja, je elkaar hoop. Ja, ja. ja. ja zeker. Dus uh, nu wel tevreden? Na deze ja, keer? Ja, je was heel ja, mild Dat dus ja, was aardig. Toen nu ja, toe was het dus heel mild. Je komt op een leeftijd, Erik, dat <laughs> ik ook wat rustig met jou moet doen. Hè. Heb je zin in verjaardag volgende week? <laughs> Kijk je ernaar uit of niet? Ja, nee. Nee, hè? Ja, nee. nee. Ouder worden vind je niet leuk? Nee. Nee? nee. Ik Tot doe wel. er alles aan om er uh, gewoon niet aan te denken. Dus nee. dus, en jij helpt daarmee, want je, ja, je had de best in dan. ons naar boven. Ja, ja. nou. Het Was een feest ook met jou, Sam? Leuk om dus... hier een keer te zijn. Ja, toch? Ja, ja het is mooi hier. Hè? De Ventunos Sky Lounge is fantastisch. Ja, mooie mooie locatie. Ja, mooi. Ja. Je, je eerste talkshow zou je kunnen gaan doen. Tweede. De tweede. Oh ja, natuurlijk. Want je hebt de eerste al gehad. Half ja. acht. Sorry, mijn fout. Sorry. Maar ik bedoel, je eigen talkshow. Ja, misschien, Sam. Ja, lijkt me leuk. Ja. Sam. Ja, <laughs> is dat een leuke naam voor hem? Sam. Ja, talkshow? voor de Sam? talkshow. Klinkt goed. Ja, toch, Sam? Ja, ja. Erik en met er. allemaal positieve gasten erin, zie ik vormen. Ja. In ieder geval constructieve gasten. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> Geen afbranders meer. Sam? Ja, dan is Wilfred niet welkom. Maar als gast toch wel? Nee, als gast niet. Nee, als nee, gast nee. niet. Ik ga als gast toch niet zo zitten doen. Ik ben toch de presentator die dat doet? Als gast ben ik, ik, de, ben, ik, durf, ben ik het zonnetje in huis. Ik durf te werden dat vanaf vanavond op VI dat het heel anders gaat. Ja, wil ik wil steeds al zeggen: Nee. Kijk, cijfers niet. Ja, gaan naar beneden. Zou ik dat zeggen? Dan stoppen we gelijk met het programma. <laughs> Leonard, succes met het boek. Zeker, dank en jij ook, Erik. Dank je wel, veel. Graag. En met alle plannen die je nog hebt, dat zijn er veel. Want er komt er weer een TV-programma over Hoop aan, toch? Ook komt bij de ook. EO? Ja, EO, ja. Dat ja, ja, wordt echt superleuk. Ja. Oké. Volgende week zijn we weer weer. Nieuwe uitzending. zitten we in Den Haag bij Toei. Wat doen we nou bij Toei? Oh, kijk nou zo. Er staat hier op een bord ook Toei. Dat is toevallig. Zeg. Nou ja, volgende week bij Toei op het hoofdkantoor. Zien we elkaar dan weer. Tot dan. Dag. En daar Gaat, Gaat ie. Heeft u al gestemd? Nog niet. Maar ik ga wel stemmen. En nu, Earthquake, waanzinnige aardbeving... wat we nog nooit hebben meegemaakt. De Black Friday is natuurlijk een campagne als een andere... om het koopgedrag van consumenten aan te zwengelen. Ja. Met een gevoel, denk ik, toch van verbijstering uh, op, op, op Victor Orbán na. De grootste partij van Nederland. Yeah! En nu, Earthquake, waanzinnige aardbeving... wat we nog nooit hebben meegemaakt. We've got your back. Het is een hele bijzondere uitslag. Uh, mixed emotions, om het zo te zeggen. Die overwinning van de PVV komt ook door keuzes van de VVD. In ieder geval de verzorgingshuis opnieuw openen. Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen. En ja, ook ik ben teleurgesteld En het verandert ook het klimaat in de Kamer. Als de premier dan inderdaad Wilders wordt, wat wil die regering Wilders 1 dan met Europa? Je hebt een leiderschapswissel dat leidt bijna altijd tot ellende. Tot, ellende, tot, ellende, tot ellende. Ik heb jullie ook even nodig vanavond. Om te beginnen. Ik hoop vooral dat we heel snel een stabiel kabinet gaan krijgen. Felicitaties richting Geert Wilders van de PVV. Nu is dus Wilders weer terug. Ja, veel verbazing ook in het buitenland. En dan de komende weken moet blijken wie wat, waar, wie met wie. En, en, en ja, Dat is allemaal heel erg spannend natuurlijk. Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen. En we hebben kennelijk niet goed genoeg aangevoeld... wat er in de samenleving op dit moment speelt. Hoe hoopvol ben je dan van de plannen die er nu liggen? Eerlijk gezegd, niet zo hoopvol. The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl. Profiteer nu van een te gekke Black Friday deal bij Hyundai. Rijd direct weg in een van onze voorraadmodellen met een smartbonus tot wel 2000 euro. Dan krijg je daar nu tijdelijk ook nog eens een extra inraalbonus bij. Je hebt nog tot 3 december om je slag te slaan. Boek dus nu een proefrit op hyundai.nl en pak die Black Friday-deal.